Met Goedemorgen. Een op de drie fietsers in Vlaanderen voelt zich regelmatig onveilig in het verkeer door het gedrag van autobestuurders, maar ook door snelle fietsers. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Werner de Dobbeleer legt uit over welke situaties het gaat. Dat komt zowel door automobilisten die bijvoorbeeld rakelings inhalen als door snelle fietsers die ook rakelings inhalen en geen snelheid minderen bij het inhalen. Omgekeerd zijn er ook automobilisten die zich uh, vaak onveilig voelen of in riskante situaties terechtkomen met de fietsers dan. Bijvoorbeeld een fietser die geen voorrang verleent waar het moet. Ongevallen tussen fietsers en auto's komen het vaakst voor. Vorig jaar ging het om meer dan een vijfde van alle ongevallen. De Stichting Verkeerskunde roept deze week een campagne op om meer rekening te houden met elkaar. Ja. In een metrostation in Parijs is een vrouw om het leven gekomen nadat ze met een tram werd meegesleurd. De vrouw stapte uit de tram, maar toen de deuren weer dichtgingen, zat haar jas vast tussen de deuren. Het slachtoffer werd dan meegesleurd toen de tram weer vertrok en stierf ter plaatse. De trambestuurder was in shock. In Kenia in Afrika zijn 47 lichamen opgegraven van mensen die vermoedelijk in een christelijke sekte zaten. Ze zouden geloofd hebben dat ze naar de hemel zouden gaan als ze zich uithongerden tot de dood. Bij de doden zijn zelfs ook verschillende kinderen. De politie in Kenia verwacht dat ze nog meer lichamen zal vinden. De secteleider is opgepakt, hij is nu zelf in hongerstaking gegaan. In het voetbal heeft Club Brugge op de laatste speeldag met 7-0 van Eupen gewonnen. De ploeg raakt op de valreep nog bij de eerste vier, omdat ze wonnen en omdat AA Gent verloor met 1-2 van KVO Stende. Gent valt dus uit de top vier en trainer hij van Haasbroek was dan ook niet tevreden. Als je dan ziet hoeveel twijfel er vast tegen, met alle respect, KVO Stende... Ja, sorry, maar dan verdien je niet om play of 1 te spelen. Hè. We moeten gewoon heel realistisch in zijn. En spijtig genoeg, als je kijkt naar het aantal punten dat wij gehaald hebben... ook tegen de top 3. Ja, dan horen wij ook niet thuis in play of 1, eerlijk gezegd. Zo Waregem zakt dan weer naar de tweede klasse... nadat het verloor met 2-3 tegen Cerkelenbrugge. Dit is het nieuws uit jouw buurt. In Brakel zijn een vrouw en enkele kilometers verderop haar man dood teruggevonden. Het parket onderzoekt de zaak. En in het voetbal dus grote teleurstelling bij Gent en Zulte-Waregem, Maar wat lager in Lokeren wel feest voor 5000 supporters. Van na 27 jaar is Lokeren Temse weer kampioen. Het blijft vandaag wisselvallig weer met regelmatig een bui. Temperaturen tot 12 graden. Later op de dag krijgen we drogere periode. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen om half zeven en in de app van VRT Nieuws. Ah, dat geluid hier. Het geluid van wakker worden in de regen, in de kou en in de maanden. Goedemorgen, Kim. Goedemorgen. Goedemorgen, Shema. Goedemorgen. Het, het is koud. Het is best koud. Ja, Shema en ik hebben er al een boom over opgezet. Ja, maar volgens mij zijn er heel er bossen intussen. Ja, zeg je. Maar hé, hey, het is maandag en je bent wakker. Kom maar binnen hoor. Goedemorgen. Jouw dag begint, goeiemorgen. Morgen met Peter en Kim ga je de dag in met de laag op je gezicht. Was vrijdag suikerfeest ook bij jou? Ja, zeker. Hoe was het geweest? Oh, superleuk. Samenkomen met de familie, veel eten, veel babbelen. Ja, het was gezellig. Echt een feestje zeg. Een soort euh, ja, uitgebreide kermis is dat toch, hè? <laughs> nee, ik kan dat gewoon vergelijken met paasfeest of zo. Ja? Of kerstmis of zo. Ja. Ontbijten, brunchje, koekjes eten. Ja, ik, ik hoor een goede rode draad. <laughs> maar ben je dan van die van, suikerfeest, ben je dan van zoet of zout? Morgens is het gewoon zoet, hè? Dus het is ontbijten, maar eigenlijk een beetje combinatie: hè? ontbijten met een broodje en dan wat koekjes eten of cupcakes of uh, mm, ja. Alles. Alles, zoveel mogelijk. Alles, ja. Maar dan is het de bedoeling dat je dus op bezoek gaat bij andere familieleden, maar daar krijg je opnieuw munteten met koekjes. Oh. Dus tegen de avond, dan hebben we zelfs geen avondeten meer gegeten omdat we helemaal vol zaten. Heerlijk, maar dan uh, beleg, zoet of zout morgens? Mm. Zout. Zout, hè? Mm. Ja, tot, tot, tot, tot, tot een klein beetje zoet. Dat wel. Mm, nee. nee, ik nooit. Eh, wel, Om de kou te bestrijden, lieve luisteren op maandag de vroegste vraag. Jouw belegsmorgens morgens, zoet of zout? Deel het nu even in de app van Radio 2. Zoet of zout of alle twee. En geef ze een lekker voorbeeld. <middels>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 oud beleg op jouw boterham of pistolet of gewoon zoet of zout het is mag allemaal. Goedemorgen Peter en Kim, en Shema is toch dezelfde als Charlotte, we zijn ook nog niet goed wakker. Nee. Ah nee? nee, nee, nee, nee, dus Charlotte is niet Shema, hè. En Shema is ook niet Charlotte. Nee. De laatste keer dat we gekeken hebben toch niet? We gaan het straks even allemaal uit. Goedemorgen Morgen. Peter en Kim. 13 over 6. Mika was vorig jaar nog het Eurovisie Songfestival aan het presenteren. Weet je dat nog? Relax. En hij deed dat zeer, zeer goed hoor. Ik wil even zeggen, als je nu naar buiten kijkt... Het is een soort Armageddon. Dat is misschien een beetje overdreven. Maar het, is, ja, het regent. Vanmorgen was het precies ook even hagel. Al de bloesem wordt zomaar weggeblazen. Dus... Wat ik wil zeggen, let op op de wijkend. Er zijn nu al problemen, Hajo. Ja, inderdaad. Euh, nog geen ongevallen gelukkig houden zo, maar wel al aanschuiven naar Antwerpen. Op de E313 een kwartier vanaf Ranst. En op de Antwerpserring richting Gent, je 10 minuten van Berghem tot filmen. aan de Kennedy-tunnel. Wat zei, Shema? Sorry, ik zei, dat kan toch niet? Het is nog maar 6 uur en er is al file. Ja, maar dat was vroeger zelfs nog erger. Dan zaten we soms al, al aan een half uur file om kwart over zes naar nee. Ontwerpen. Ja, het is zelfs beter dan vroeger nog. Okay. Ja. <laughs> maar hoe laat moet je dan vertrekken om zonder file op je werk te geraken? Het is niet waar je vandaan komt, hè. Uh, om vier uur, bijvoorbeeld. <laughs> Dat, ja, hebben we gedaan. Oh. Het is vandaag 24 april, het is de dag dat je hoorde op Radio 2... dat één op de drie fietsers zich niet veilig voelt op de fiets. Daar gaan we het vandaag zeer lang en veel uitgebreid over hebben. Grijze dag met wolken en regen. En wat zei Schema van morgen? <lacht> ah, joepie, morgen wordt het één graden. Oh, eentje dat ja, is s'nachts dan toch, hè? s'nachts, maar toch, ja. Bedoel, het is wel even schrikken. Met de fruitboeren en de bloesems, die gaan allemaal kapot. Ik weet dat ze in Limburg dan van die vuurpotten zetten onder de, onder de bloesem, om alles een beetje warm te houden. Maar we zijn denk al dat het nodig zelfs zijn, graad. Maar het is bijna mei. Ja, zoals ze dan de de altijd zeggen. De lente is ons vergeten. De ijsheiligen zijn nog niet voorbij. Brrr, als die ijsheiligen wees zijn, dan kunnen we echt feesten. De vroegste vraag vanmorgen was, uh, was het beleg zoet of zout? Er zijn wel wat reacties binnengekomen. Ja, Frederik Vets is een heel uniek persoon, want hij heeft naar jou geluisterd, Peter. Die heeft jouw voorbeeld gevolgd en hij zei... Peterke, ik heb eens uh, een keer preparé gegeten op mijn croissant en nu komt nog het zotste. En ik moet jou gelijk geven, het is super lekker. Ach, kijk. Goed, in een proetje preparé. Prachtig ja. toch allemaal? En Gisella Vonkers zegt... goedemorgen Kim en Peter, voor mij zoutbeleg. Afwisselend vis, kwark, kippenwit, kaas, vol korenbrood, dan weer in een zijn hartige pannenkoek. Dus uh, ja, die lust heel veel. Het kan veel aan. Charcuterie en dat soort dingen. Maar vis, morgens, vind ik uh... een... Zo'n stukje gerookte zalm. Misschien een... no, Dat kan je maar... kwaad, hè. Ja, ja. Oh Ja, garnaalsla. Ah, dat zie je wel. Ja, ze was ook vis. <laughs> <laughs> Chris Bellema zet kast leeg. Goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen. Dat allemaal te maken met het suikerfeest dat Schema Vrijdag gevierd heeft. Maar bij jou was het duidelijk zoutbeleg. Ja, ja, ja dat klopt, dat klopt. Bij mij is het meestal morgens een omelet en een eitje zonder zout. Ja, dat kan natuurlijk niet. Nee, nee dat is echt. Is dat elke dag dan, Chris? Mm, bijna. Dat is toch wel om de twee dagen zeker. En als het geen eitje is, dan is het een boterham met oude kaas en mosterd. Ah, ook oh, oh, goed. goed. En, in maar kaas, ja. en in kaas zit ook mosterd. En ook leuk, um, zo een beetje een, een omelet of een, een roerij en dan een beetje kaas daarover. Oh. En spek. Ook een, of een tomaatje en een champignonneke, dat mag ook. Ah, wel ja. Ah, <laughs> wel ja, waar moet stopt je, dit? <laughs> dat moet je s'avonds ook niet meer eten, zie Chris Bellemans, geniet van je dag. maar een heel fijne ochtend bij ons. Dank je wel, dag. Deze kapoenen waren hier vrijdag bij Radio 2. Goldband en erom een goede nieuwe song. Ik kan niet meer slapen. Straks weer de show. Dit kan ik niet maken.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 Zeg, Aldi, wat is nu de slimste actie? Wel, vanaf nu woensdag knal die prijzen op onze lentewijnen. Bubbels, rosé, wit of rood, in je tuin of op je terras, voel de lente kribbelen tot in je glas. Aldi, altijd slim. Nu woensdag bij Aldi, onze lentewijn Grande Alberone Rosé voor de knal die prijs van maar 5 euro. Ons vakmanschap drink je met verstand. Voel vlinders in je buik als je samen op de Eiffeltoren staat. Laat je verrassen door rustgevende tuinen. En zie hoe je uitgelaten kinderen de natuur ontdekken. Beleef Village Natuur Paris, vlakbij Disneyland Parijs. Kijk op centerparks.be. Goedemorgen, morgen. 21 over 6. Ja, zo meteen nog even uitleggen hoe dat nu zit met Charlotte en Schema, want Annie is compleet in shock. Goedemorgen, morgen. Als je het wil zien, het precies zit, kan je nu al even kijken in de app van Radio 2 of live bij ons op 1. En dan straks in het nieuws, één op de drie fietsen in Vlaanderen voelt zich vaak onveilig in het verkeersschema. Ja, en het, het gebeuren het vaakst ongevallen met auto's, maar ook snelle fietsers veroorzaken problemen als ze te snel voorbijrijden, zeggen die fietsers. En omgekeerd zeggen de autobestuurders dan weer dat ze onveilig verkeersgedrag van fietsers zien elke dag. En dus is er nu gewoon een nieuwe campagne waarin gevraagd wordt om gewoon allemaal meer rekening te houden met elkaar. Onder de slogan, zeg bedankt. Ja, een beetje vriendelijk zijn, wederzijds respect. Nu, als je zelf verhalen hebt, je kan die nu al delen in de app. Uh, we gaan er straks uitgebreid over door, want onze Margot van de Regio, ja, die heeft een experiment gedaan. Ja, die heeft de test echt wel gedaan. Dat hij niet een in frenen een hangt, is een wonder. Ze is er nog altijd, gelukkig. We gaan dat zien straks. Maar dan, ja, je kwam vanmorgen binnen, wat begon je over? Over die waanzinnige beelden, wat heb je gezien? Ja, wat heb ik gezien? Ja, ja die Sporza-beelden. Ah ja, ja... Ah, wel, maar het is omdat er hier iemand heel hard fan is van voetbal. En dus het is, uh, het is ja, gedaan. Uh, maar daar waren de supporters niet zo blij mee. Hè. En ik vond het heel heftig. En ik, ik vond dat die stewards mega cool waren. Uh, maar ja, Shema, wat is er gebeurd? Want, eh... ja, gisteren heeft Anderlecht de laatste match verloren van de competitie. Nog nooit hebben ze het zo slecht gedaan. En voor de hooligans dus. Zijn ze binnengedrongen in de VIP en de perszone van het stadion? Ja, Anderlecht verloor met 2-3 tegen KV Mechelen. Maar eigenlijk moesten ze winnen om Playoff 2 nog te halen. Hmm. Dat is dus niet gebeurd en dus zit het seizoen erop voor Anderlecht. Maar de hooligans ja, die konden dat gewoon niet verkroppen. En dan wilden ze binnen in de zone waar er dus de journalisten zitten en ook de VIP's. En ja, het was uh, heel speciaal. We gaan nog even genieten van die beelden. Je kan ze zien ook bij ons in de app. Kijk maar even mee. Ja, maar ja. Met een trekken en sleuren. En dan ging de garagepoort dicht. Ja sorry, ik vond die mannen met hun bivak moeten echt heel agressief en intimiderend overkomen. Dus uh, ja, nee, niet fijn. Is het ook nodig dat het gaat doen? Het is toch helemaal niet nodig. Ja, die nemen dat wel heel serieus. Hè. Het was ook al blijkbaar van 1937 geleden dat Anderlecht nog zo slecht scoorde. Het gaat ook al een paar jaar niet zo goed. Dus de woede zat wel heel diep, vermoed ik. En, want ook in het stadion zelf was er al veel onvrede. Uh, ze eisten het ontslag van voorzitter Wouter van den Houten. En er was ook een spandoek dat in het stadion hing tijdens de match. En daarop stond, geniet van jullie vakantie, geiten. Oeh. Geiten. Echt een serieus scheldwoord. Maar, wat een raar scheldwoord is dat nu? Ik weet niet, wordt jij graag een geit genoemd? Maar, maar, nee. Oh. Maar waar, waar slaat dat dan op? Ja. Geiten, ja. Nou, vind ik raar allemaal. Ja. Maar goed, ja. Is het nodig of niet? Het is wel gebeurd natuurlijk. Maar dus geen playoffs. We zullen wel zien wat het allemaal geeft. Vanmorgen hebben we trouwens nog voetbalkenders als we na acht uur zijn. Goedemorgen, morgen. Dit is Jackie Wilson Peter en Kim. BRT feels well look at that, look at that, look at that, look at that. Hit the two I want the way My heart, my love, my bathing beauty She's all right. She's got just what it takes She's got what it takes And for me, she'll really raise Twee, radio twee. Life is a rule. They try to pull me off track Bright smiles, jokers stab me in the back But you were the line up ahead from half zeven, komt nog een tip binnen van Guy. Dankjewel Peter dat je Shema en Charlotte bij haar naam noemt en niet meer van het nieuws. Maar ze zijn van het nieuws, Guy. Kijk, het belangrijkste VRT-nieuws krijg je van Shema Say-Sai. Goedemorgen. één op de drie fietsers in Vlaanderen... voelt zich regelmatig onveilig in het verkeer... door het gedrag van autobestuurders... maar ook door snelle fietsers die inhalen. En in het voetbal valt A-agent net uit play-off 1... terwijl Kurt Brugge er dan wel net bij is. Voor Anderlecht zit het seizoen erop. De club eindigt pas op de 1e plaats. En zo te waar zakt naar de tweede klasse. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Nicky van der en met meer voetbaldetails eerst. Want uh, A-agent is dus op de laatste speel toch nog uit de top 4 gevallen... ...en speelt geen Champions Play-offs... ...na een 1-2 verlies tegen KV Oostende. Club Brugge won met 7-0 van Eupen... ...mag wel naar Play-off 1. Zulte Warichem zakt zoals gezegd naar tweede klas... ...het verloor met de 2-3 van Cercle Brugge. Speler Jelle Vossen reageert ontgoocheld. Ik kan niks, ja, niks slecht zeggen... Over, ...over motivatie, over strijd... ...over passie. Die hebben, die hebben elke wedstrijd uh, geleverd, denk ik. Maar dan zijn het die details... ...die, ja, die zo'n wedstrijd beslissen... En, uh... Ja, dat is vandaag en net iets te vaak in ons nadeel ja. geweest. Racing Genk sluit de reguliere competitie af als leider. Enkele reeks lager in tweede nationale A is Lokeren Temse kampioen. In het eigen Daknam werd het 1-0 tegen Olsa Brakel. Een sportief succes na het faillissement van Lokeren in 2020. Het is al 27 jaar geleden dat ze in Lokeren nog eens een titel konden vieren. En deze supporter was daar telkens bij. Ik was er toen ook al bij, maar dit voelt nog veel beter aan. Dit doet echt aan in Lokeren. Voetballeeftijd, die achterband is zo gigantisch groot en we gaan terug naar eerste klas. Het is een kwestie van jaar. Kom eraan. Zo'n 5.000 supporters hebben de titel meegevierd daar in Lokeren. In Brakel zijn gisteravond de lichamen van een man en vrouw gevonden. De vrouw lag op straat, vlakbij haar woning. Een paar kilometers verderop is ook het lichaam van haar man gevonden... aan de uitkijktoren in Brakel. Het parket van Oost-Vlaanderen is een onderzoek gestart. Er is ook een onderzoeksrechter aangesteld. Wie vragen heeft over zelfdoding... kan terecht bij de zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813... en op de website zelfmoord1813.be. In Sint-Niklaas is een pizzacoerier van 16... aangevallen door een pitbull toen hij pizza's leverde. Op het leveradres vrijdagavond waren twee tienerjongens alleen thuis. Ze hadden de hond in een kamer gestoken... maar blijkbaar was de deur niet goed dicht. De gewonde pizzacoerier moest naar het ziekenhuis met verwondingen. Hij en zijn werkgever hebben een klacht ingediend bij de politie. Je leest er meer over in de app van VRT Nieuws. En in Gent hebben 600 mensen de werf van het Sint-Pieters-station bezocht. Ze kregen uitleg en een reportage te zien... Ze konden daarna in groepjes de werken bekijken. Ze konden ook op de spoorbedding lopen aan twee perrons... die eind dit jaar in gebruik worden genomen. De bezoekers waren wel onder de indruk. Het is toch wel uh, indrukwekkend. Goed ja. dat ze feitelijk echt in stappen werken. Hè, want het station moet blijven draaien. We hebben het zien evolueren, stilvallen... terug zien opstarten, weer stilvallen. Je hebt er absoluut geen beeld van hoe immens groot dat is... Ja. Het vernieuwde Sint-Pieterstation in Gent en de buurt rond zou over vier jaar klaar moeten zijn. Ook vandaag wordt het een wisselvallige weerdag met verspreid buien en een koele wind. Temperaturen rond de 11, 12 graden later op de dag wordt het droger. Het handige aan die app is, je kan ook gewoon even klikken bij VRT Nieuws welke regio je wil. Je het zegt van, ik ben van Blankenbergen, maar ik wil toch het nieuws uit Pakweg Laakdal. Dan kan dat allemaal. Dat mag. Natuurlijk, dus is toegelaten. Hallo. Hey, goedemorgen. Uh, we gaan je al veel horen vanmorgen. Vertel oh, maar, eens. We hopen het niet te veel, maar het is een natte ochtendspits. Dus je mm. kan wel wat moeilijk worden. Het is al aanschuiven naar Antwerpen op de E19 tussen Brecht en Sint-Job. Op de E34 vanaf Oeligem. Op de E313 al een klein half uur van voor Massenhove En op de A12 dan moet je net voor de bevrijdingstunnel opletten voor een defecte voertuig uh, rechts- is versperd. Antwerpse ring richting Gent, daar gaat het ook al 20 minuten langzamer vanaf Deurne. En dan naar Brussel is het al aanschuiven op de E40, zo'n 10 minuten vanaf Afligem En op de E314 is het wat file golven, surfen, maar tussen Tieltwingen en Holsbeek. Ik kwam nog een uh, moeilijk bericht binnen van Annie die in de war was. Schema en Charlotte zijn dan nu dezelfde, maar jullie lijken toch niet op elkaar? We hebben wel allebei donker haar, maar ja. Maar is ja. het enige. Annie vindt echt dat jullie op elkaar lijken, maar nee, dan moet je je bril opzetten. Dat is echt niet waar. Ja, maar ik denk dat Annie heeft misschien ook gewoon een bril heeft. Maar ja, is ze misschien niet op... We op hebben ook allebei een bril, dat ook. Ja. ja. Ja, maar, maar, maar, maar, ja nog thans. Ja. Het is anders. Jullie lezen ook wel allebei nieuws? Ja, nu Ja, dat is waar. <lacht> <lacht> Misschien zijn jullie wel. Dus. Je hebt ook allebei wel tanden. <lacht> <lacht> nee, <nee, nee>, nee. <lacht> Kijk, Annie, check het even. Af. Op onze app van Radio 2 kun je het heel goed zien. hoor. Naar het werk gaan is leuker met de trein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 Verjaardag, schatteke. Oh, dank u wel. Maar waarom vieren we dat hier in de showroom van Stijlaarts? Ah, wel omdat 50 een prachtig getal is. Ja. Hier krijg je niet alleen je badkamerrenovatie, maar ook 50% korting. Schatteke, you're the best. Oh. Kom nu naar Stijlaarts in Demse of Lier en u krijgt 50% korting op uw hangtvarret, uw inloopdouche en uw vloerverwarming. De hele maand 50% korting bij Stijlaarts. Stijlaarts, renoveert uw badkamer. Klein quizje. Is het echt of is het niet echt? Je weet het over 3-4 minuten. Jouw goede telt voor 2. Goedemorgen morgen. Peter en Kim. Radio 2. Radio 2. Radio 2. Cause I'm not planning on going solo Wake me up before you go, go Take me dancing tonight I wanna hit that high Yeah, yeah You put the gray skies out of my way You make the sun shine brighter than Doris day. turn the bright spark into a flame you hear that? Wait, wait. Dan verzinnen ze gewoon maar wat zo gillen. Maar je mag dit elke dag spelen. Wham and wake me up before you go go. Goedemorgen. Dit was. Uh... Ja, wat was dit? Ja? Hallo, ik ben Koen Krukken. Nee, nee, nee, nee. Goedemorgen, morgen. Hoe meeuw kon krukken, hoe liever ik het heb natuurlijk. Maar het was inderdaad een meeuw. We moeten even terug naar gisteren in Adenkerken bij de Pannen aan de Zee. In Café de Verloren Gerner bestaat echt. Hebben ze het Europees Kampioenschap Meeuwenschreven georganiseerd. Om ter best een meeuw doen. Vorige week zijn we nog in de beesten gevlogen. Daar gaan we weer. <laughs> hoe was jouw hond ook alweer of had je een poes? Voek sterk, vonk sterk. Nu, ja, wat is er precies gebeurd, uh, Schema? Ja, vijf jaar geleden werd er voor de eerste keer het Belgisch kampioenschap meeweschreven georganiseerd, omdat het zo populair werd, zoveel oh. mensen wilden dat doen. Ook in onze buurlanden. En daarom kwam er ook een Europees kampioenschap. De winnaar dit jaar was een Nederlander, Jarmo 21 jaar. En het was de eerste keer dat hij meedeed. En hij was ook nog eens verkleed als meeuw, dus hij kon oh. zich helemaal inleven. Ja. Ah, wacht, het is een Europees kampioenschap, nog geen wereldkampioenschap. kan nog komen. Nog. Het kan nog komen, ja, wie weet. Spannend allemaal. En de tweede plaats was, uh, was voor een Belg, Maren van Kouwenbergen uit Wichelen in Oost-Vlaanderen. Goedemorgen, Maren. Goedemorgen. Oh, je klinkt een beetje als een, ja, een, een verzopen mee, maar dat is niet erg. Hoe gaat het met je? Wat zei je? Sorry. Ja, dat dacht oh, ik. niks zei hij. <lacht> niet veel. Heb je nog een beetje een stem na gisteren? Uh, ja, toch wel. Ik had ook vorig gisteren heel veel keelpijn, dus toch nog stressen. Dus ik moest veel teetjes drinken en zo, maar het is uiteindelijk wel heel goed gekomen, blijkbaar. Zeg, hoe ontdek je dat? Dat ik kan meeuw schreeuwen? Ja, dus ik studeer theater. Um, dus ik moest dan voor het schoolopdracht dus een dier um, inspecteren. En dan ging dat mij beter af dan ik had verwacht. En dan is dat mee naar het uitgaan gekomen... Uh, en dan ding. is dat een beetje een party-trick geworden. Maar goed, hè, lekker bezig. De winnaar, dat is een Nederlander geworden, ja, het is Europees kampioenschap, was Jarmo uit Eindhoven. We gaan even luisteren naar zijn overwinningsmeeuw. Ik vind dat wel indrukwekkend, want ik ga even een echte meeuw laten horen, zonder zever. Ja, ja, dat is niet normaal. Goed gedaan, ja. goed gedaan. Wat is, uh, wat is de catch, wat is de truc, uh, Maren? Uh, het is echt gewoon iets. Ik, weet niet of, ik denk niet of iedereen het zou kunnen, want ik denk ook dat stemgebonden zou kunnen zijn. Maar dat weet ik niet, want ik ben geen expert. Mm -hmm. uh, maar veel oefenen uh, en meeuwelijden opzoeken en video's kijken. Uh, <lacht> ja. Ik vind ook gek dat specifiek voor meeuwen is dat voor andere dieren niet is. Een beetje discriminatie, maar dat mag. Zeg, hoe klinkt jouw meeuw, Maren? Ja, ik zou hem nu doen, maar mijn huisgenootjes slapen nog. En ik ben bang dat ik die wakker ga maken, want het is heel leuk. Zijn die dan niet gewend, jouw meeuwen geschreven? Kom maar, maar. Dit, dit is een beetje flauw. Natuurlijk, je bent eerste Belg in een Europees kampioenschap. Uh, laat maar even horen. Oké. Okay. Dan ga je. Ik hoop dat het lukt met mijn ochtendstem. <lacht> hey, <God. Wow>. <laughs> Mooi. Echt mooi hoor, ja. Top verdiend. En wat heb je gewonnen? Een zilveren medaille en een grote fles bier. <laughs> Vooral laatste. En natuurlijk een prachtige titel. Uh, Maren van Kouwenberg uit het Oost-Vlaamse Wichelen. Echt goed gedaan en op naar het wereldkampioenschap binnenkort. Brr, absoluut. <laughs> dankjewel. je ook nog zat, hè Maren. <laughs> Goedemorgen, hè. Er was nog iets mee met meisje. Ja, die heeft dat gevierd, hè? Wat maakt het, wat maakt het toch uit? Ik zie je daar liggen met je twijfels, en je schreeuwt naar me zonder geluid. Ik wil je het beste beloven Besef jezelf je best Spontaan begonnen we met te schrijven, dat is zo raar. Maar nog even je mee horen, Kim? Oei, oei, God. Ja, Even heel kort zo. Au, Ja, horror. Au, au, Oh, heb je pen? Au, Al twee. Oei, het is kapot. Nee, het is niet kapot. Nee. Het Sheeran was even weggelopen. Het Sheeran komt eens terug. Ah, lezen. Ik zal ook weglopen van al dat meeuwige schreeuw. Goedemorgen, Eyes Closed. Het is maandagochtend, het is 12 voor 7. Welkom bij de show. I know it's a bad idea, but how can I help myself? Been inside for most this year.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 Maar als je nu pas wakker wordt, dit soort verhalen wil je absoluut horen. Een waanzinnig verhaal uit Zuid-Korea: het gaat over een Airbnb verhuurder. Die moet 1500 euro betalen. Dat je van, oké okay, ja, kan gebeuren. Maar de, de manier waarop zo'n straf... Het is de schuld van twee huurders. Schema, vertel eens. Ja, het waren twee Chinese toeristen... die wilden op vakantie in Seoul. Dat is de hoofdstad van Zuid-Korea. En dan boekten ze een woning via Airbnb. Maar ze kwamen er dan ineens achter... dat dat niet in het centrum... maar wel in een buitenwijk lag. En hmm. dat vonden ze niet leuk. En dan wilden ze dat dus annuleren. Vier dagen op voorhand. Maar de verhuurder zei dat mag niet. En dus... Hebben ze wraak genomen en wat hebben ze dan gedaan? Ze hebben dat dus 25 dagen lang het licht aangelaten. Dan ook nog eens de kraan laten openstaan. En daardoor werd er 120.000 liter water verbruikt al die tijd. Vijf keer meer dan normaal. En ja, dat kost de verhuurder dus net geen 1500 euro. En ja, die kwam daar ook nog pas achter toen de gasmaatschappij belde om te zeggen dat er toch wel een heel groot verbruik was. En, en, en wat nu? Moet, moet die verhuurder dat gewoon allemaal betalen? Ja, Airbnb zegt, wij hebben dat niks mee te maken. Oei. En dus moet de verhuurder dat maar zien te regelen met die toeristen. Maar die zijn natuurlijk al lang weg. Ja, en die gaan dat niet betalen natuurlijk. Dat soort verhalen, man. Oh, waarschijnlijk. Oh, zo wraak nemen. Die... Ik vind het wel grappig. Ja, die twee gaan, die twee gaan zoiets hebben van zalig. Ja. Maar ja, die verhuur van die Airbnb, die gaat toch achter die twee gaan. Dat weet je nu toch wel. Ja, dan moet die naar China gaan. Ja, het is een lang verhaal allemaal. Maar wraak nemen, je moet dat niet doen op een maandag. Laat een beetje meer liefde toe. Dat is veel beter. Toch? Omdat het mm. feit dat het morgen één graad wordt s'nachts. 1 graad. Oh, dat wordt pas een drama. <lacht> Goedemorgenmorgen. Peter en Kim.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 helemaal gek maken. In Spanje hebben ze dan weer een kort... ...dan gaan ze deze week tot 39 graden. GELUIDEN. 39 graden. Dat is dan ook weer niet goed. Nee, dat is ook weer niet goed. Ja. Dat de wereld om zeep is, dat weten we intussen al een paar mm honderd -hmm. jaar. Maar kijk, 39 graden, dat is 38 meer dan bij ons morgenavond. Maandag da. is het de dag van de arbeid.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 Thuisverpleegkundige. Ah, tof. Of misschien... Callcenter medewerker. En kan ik me zomaar omscholen? Jij kan dat. Ontdek wat je allemaal kan. Met de begeleiding, opleidingen en jobs op vdab.be. Oh, leuk. Vdap. Samen sterk, voor werk. Informatie van de Vlaamse overheid. Er hangt mooi weer in de lucht. Feestje of wat? En dat vieren we deze week met 25% korting op alle tuinmeubelen. Van nu woensdag tot en met maandag 1 mei. Dus haast je naar... Fun. Play, create, party. Wat? Alle info op... Op fun.be Liesblad lanceert de grote podcasting. Een wedstrijd voor creatief podcasttalent. Zo bezorgde Alex ons alvast deze inzending. Vandaag in uw favoriete podcast. We, we moeten er op uw sandwich. Kip curry. Liesblad je sandwich beter maakt dan schep kip curry. Kip curry, ik zweer, dat is live. Voelt je slecht? Kip curry. Voel je goed? Kip curry. En volgende week, dan doen we kip andalous. Ja, bedankt Alex.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 Vandaag telk voor twee. DMT Radio 2. Het is even uur. Nieuws met Shema Zijzai. Goedemorgen. Jart. 30% van de fietsers voelt zich niet veilig in het verkeer. En in het voetbal zit de competitie erop voor anderlecht is het seizoen zelfs voorbij. Een op de drie fietsers in Vlaanderen voelt zich regelmatig niet veilig in het verkeer door het gedrag van autobestuurders, maar ook door snelle fietsers. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. En ook autobestuurders zeggen dat ze te maken krijgen met onveilig gedrag van fietsers. De Stichting Verkeerskunde vraagt daarom vanaf vandaag met een nieuwe campagne om gewoon meer rekening te houden met elkaar, zegt Werner de Dobbeleer. De vier veiligheidstips voor zowel automobilisten als fietsers. Voor automobilisten is er de tip om, steeds uit te kijken voor fietsers als ze het portier van de wagen openen en om zeker altijd voldoende zijdelingse veiligheidsafstand te houden bij het inhalen van een fietser. Voor snelle fietsers zijn er tips om altijd te vertragen als andere fietsers inhalen. En voor alle fietsers de tip om voorrang te verlenen waar dat moet. Ongevallen tussen fietsers en auto's komen het vaakst voor. Vorig jaar ging het om meer dan een vijfde van alle ongevallen. Mensen die het basispakket energie voor november en december nog niet gekregen hebben, hebben nog tot en met zondag de tijd. Het zijn de premies voor gas en elektriciteit van de federale overheid om iets te doen aan de hoge energiefacturen. Lien Meurissen van de Federale Overheidsdienst Economie vertelt welke premies het zijn. De mensen hebben tot zondag 30 april de tijd om hun eerste basispakket aan te vragen. Dat bestaat uit twee onderdelen. Het basispakket voor elektriciteit van 122 euro en het basispakket voor gas van 270 euro en het gaat daarbij over de maanden november en december. Daarnaast is er ook het stookoliecheck check dat gaat over 300 euro en de pelletpremie van 250 euro. Je kan de premie online of schriftelijk aanvragen. De meeste mensen hebben die premies wel al automatisch gekregen via hun energiefactuur. De premies voor gas en elektriciteit voor de maanden januari, februari en maart van dit jaar kunnen vanaf vandaag dan weer worden aangevraagd.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 Vanuit Soudaan in Afrika is vannacht het eerste Nederlands militair vliegtuig vertrokken voor een evacuatievlucht. Aan boord zitten Nederlanders en mensen van andere nationaliteiten. Het is niet duidelijk of er ook Belgen bij zijn. Ook Frankrijk heeft al 200 mensen geëvacueerd. Volgens onze minister van Buitenlandse Zaken, Hadja Habib is het de bedoeling dat, dat zo'n 40 Belgen met de hulp van Frankrijk en Nederland het land ook kunnen verlaten. In het Afrikaanse land is er al een week een hevige machtsstrijd tussen het leger en paramilitair. De voetbalcompetitie zit er sinds gisteravond op. Club Brugge mag spelen in play-off 1 en dat is toch wel verrassend. A agent valt net uit de top 4. Olivier de Wilde, wie mag er nog allemaal een eindronde spelen? Wel, op de vouwreep is Club Brugge er inderdaad bij. Het won met 7-0 van Eupen. AA Gent verloor tegen alle verwachtingen van Oostende. En zo ziet het Club Brugge over hen springen. Club ontmoet leiders Genk en Union... en ook Antwerpen in de hoogste play-off. Play-off 2 bevat AA Gent dus... dat samen met Standaard de beste papieren heeft. Westerlo en Cerkele Brugge zijn hun tegenstanders. Geen Anderlecht of Charleroi in die eindronde dus. Anderlecht verloor van KV Mechelen en eindigt teleurstellend elfde. Cerkele Brugge had zijn eigen lot in handen en liet het niet los. Het klopte zo met 2-3 en zo degradeert SCV. Zo te warig hem verlaat dus na 18 seizoenen de eerste klasse. Rode duivel Dante van Zijr heeft voor het eerst gesproken... over het racisme-incident in de Amerikaanse voetbalcompetitie. Hij kreeg daarvoor een geldboete en is zes speeldagen geschorst. Van Zijr is intussen in België. Hij excuseert zich en vertelt ook wat er gebeurd is. De is scheidsfluiten fout. scheidsfluitenfout. Ik ben aan het discussiëren met hem... En eigenlijk als de discussie gedaan is tussen ons twee, ben ik nog aan het grommelen tegen mezelf over hem en zeg ik het woord monkey. Maar in de zin van, wat een monkey, dus wat, wat een clown, wat een, een dommerik op dat moment. Ik besef nu ook dat ik hier jongens mee heb kunnen kwetsen en ook gekwetst heb en ik kom me nogmaals verontschuldigen voor mijn woordkeuze op dat moment. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Wel, in Brakel zijn een vrouw en enkele kilometers verderop haar man dood teruggevonden. Het parquet onderzoekt de zaak. En vandaag start in doel de renovatie van het hooghuis uit de 17e eeuw. Een belangrijk beschermd monument. Later worden nog een vijftiental woningen daar opgeknapt. Vandaag nog regen. Het wordt een wisselvallige dag. Hoe later op de dag, hoe droger het weer. Maxima 12 graden. Morgen wordt nog droger bij dezelfde temperaturen. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen over een half uur en in de app van VRT Nieuws. Thank you wat een pittige jongens, we zitten al los bijna tegen de 200 ja, ja. kilometer file. Hi, lange regenfiles vanmorgen inderdaad. Ja, Pak er even de verkeerskaart bij, kunnen volgen bij ons in de app van Radio 2. En vertel eens, waar staan we stil? Uh, wel, eerst op de E17 van Antwerpen naar Gent. Er is nog weinig vertraging, maar wel opletten voor een ongeval bij Destelbergen. Rechts is daar dicht. Naar Antwerpen zien we al lange files hoor. 20 minuten vanaf Sint-Niklaas bijvoorbeeld op de E17. Ook 20 minuten van Loenhout tot Sint-Job op de E19. En de eerder was E17. Uiteraard. Vanuit de, de Kempen uh, drie kwartier aanschuiven al vanaf Oelegem en vanaf uh, Herentals West. Antwerpse ring richting Gent is ook al vrij druk hoor met een klein half uur bumper van Merksem tot aan de Kennedy, Kennedy tunnel inderdaad. Naar Brussel hebben we vooral lange files op de E40 vanaf uh, Aalst, bijna een half uur. Een kwartier vanaf Zemst zie ik op de E19. Twintig minuten van Bekkenvoort tot Holsbeek op de E314 en de andere files naar Brussel zijn een stuk kleiner gelukkig. Goedemorgen morgen. Oh, maandagochtend 6 over 7, kom maar binnen, goedemorgen. Viva la vida. Say Doen, mocht je de, de World Rule? Ik? Ja? Niks. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je maandag begint. Je zou toch een prachtige koningin zijn. Goedendag, Zames. Vandaag doen we niks. Zou het zou goed zijn, hè? Ik heb daar toch ook geen looks voor om een koningin te zijn? Allee. Je bent sowieso hey. al de koningin van deze show. Ik ga alleen durven tegenspreken dat jij... Uh, nee, want die zijn toch zo heel elegant en altijd... Die moeten op hun woorden letten en... Yeah. Ja, maar... Ik denk ook dat ik niet diplomatisch genoeg ben. Jij, maar jij toch ook niet? Nee, ik sowieso niet. ik <laughs> oh, wel, je werd voor het genade. Maar qua looks wel, toch? Nou ja. ja. Maar Luc zou je de er wel komen Ik draag nooit hakken. Ik hou niet van diamanten. En die hebben zo heel er kroontjes op met diamanten. Zie je dat nu al op mijn hoofd staan? Niet voortdurend hoor. Niet voortdurend. Dat weet jij niet. Zou wel. <lacht> Het is een grijze dag met wolken en regen. Dat gaan we er even bij pakken. En deze week hoor je in, uh, in Goeiemorgen Morgen op Radio 2... heel veel over fietsers. Misschien ben jij wel een van die drie fietsers... die zich niet veilig voelt. Onze Margot van de regio is een enorme fietser. Komt erover spreken... En heeft een, ja, een heftig experiment gedaan. Een goede tip voor morgen om het slechte weer een beetje te vergeten. We hebben een erg gezellig bezoek. Heb je echt... Ja, Fransje Bauer die komt, heeft ook een nieuwe song en komt nog eens naar ons land. Dus morgen Frans Bauer in de shower. En dan een verhaal alweer over dieren. Ik weet niet wat het is van morgen. Ja, het is iets, maar goed, ja, het is wat het is. hè. Aba, ja. In Schellebella in Oost-Vlaanderen, daar hebben buren ruzie met elkaar over dieren. Heeft allemaal te maken met deze beestjes. Tja <lacht> schema van het nieuws, wat gebeurt er? Ja, het gaat allemaal over Marino en Dirk. Dat zijn twee buren die in Schalabelle wonen. Die hebben elk in hun tuin pluimvee zitten. Ganzen, kippen en ook hanen. En het zijn vooral dus die laatste die problemen veroorzaken bij de andere buren. Want die hebben geklaagd dat die hanen veel te veel lawaai maken. Uh -huh. Zouden de kinderen s'nachts zelfs wakker houden. En ja, het is zo ver gegaan dat die twee buren nu voor de vrederechter moeten komen. Want Marino en Dirk ja, die zeggen onze hanen zijn helemaal niet luid. En s'nachts zitten ze zelfs op stok. En ja... Je was niet helemaal mee met de stok. Ik, ik begreep niet zo goed wat er daarmee bedoeld wordt, uh, met we, op stok zitten. Ja, hanen en kippen bij uitbreiding, die gaan s'nachts op een, uh, een horizontale stok zitten. Omdat slapen die wat hoger... Van, en dan slapen ze. Dus die slapen op een stok. is crazy. Oké. Okay. Ja. Ja dus vandaar. Maar, dus maar nu, zou ja, dus de, boe-, de buren die vragen uh, of die eisen dat die hanen weg moeten. En Marino wil dat niet. Hij heeft al enkele jonge haantjes weggedaan, maar de oude hanen ja, die zijn al zo lang in de familie. Het zijn ook de lievelingen van de kleinkinderen en hij kan ze echt niet wegdoen, zegt hij. En, en denk je dat de mogelijkheid is dat hij ze zal moeten wegdoen uh, van de vrederechter of... Ja, die kans is klein, want er is sinds 2021 een nieuwe wet. Als de hanen er waren voor de buren, dan mogen ah, ja, dat wel ja. blijven. Aha. Ja. Dus ja, het kan natuurlijk wel zijn dat de vrederechter gaat zeggen... van, Oké, okay, we gaan hier wel een beetje aan tafel zitten. En uh, toch ja. is ja, dingen vragen zoals de hanen op stok houden. Wat dan dus al gebeurt. Uh, of andere maatregelen. Maar uh, zijn, wat kan je doen? Hoe vroeg zijn die ook wakker? Dus met het licht meestal ook, hè? Ik hoor ze niet ja. als ik vertrek, dus Dat is... later als ons. We hebben ook wel uh, kippen in een haan. En ja? En Wie wordt die wakker ja. dan? Uh, bij het eerste ochtendlicht. Dus nog voor zonsopgang. Maar zodra het een beetje licht is, dus wanneer ik vertrek, dan, ja. uh, dan is het zover. Dan beginnen ze. Zoveel lawaai maken die toch niet. Leuk voor de buren in de zomer. Ja. Uh, ja. ja? ja. <lacht> het is de natuur natuurlijk. Maar jouw verhaal, ja. Die mensen zitten nu, ja, maar wij hebben een ezel naast ons. Dat soort dingen. Die balken. is, dus ook Pithagoor of een bouw. Maar hey, in Schellebellen, we zullen wel zien wat het geeft.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 I need a la la I need a la la la la la I need a la I need a I need a I need a I need a Everybody's looking for somebody, for somebody to take home. Not the exception I'm a blessing of a body to love more Dat heat of Mike Friend Sam Smith. Zou die in het pak van Raaf zitten bij de masked singer. Ah, well, ik weet echt niet wie in dat pak zit. Er is nog iemand die het vroeg, hè? Zei, even kijken, Chris die vroeg: Weet jij wie raaf is in de Masked singer bij VTM? Nou, iemand zegt Anouk, maar Anouk gaat dat ook nooit doen. Het heeft en... zo'n herkenbaar stemgeluid. Coolie komt ook veel binnen of Loïc Noté zou kunnen. We gaan over die fietsers. Ja, als jij één van de drie bent, één van die drie fietsers. Bedankt. Hè? Ja, daar gaan we het over hebben. Hoe veilig of hoe onveilig voel jij je op de fiets in het verkeer? Je mag je verhaal gerust even delen. hoor. En dan een vrachtwagenchauffeur. Een vrachtwagenchauffeur. Zometeen heb je een collega die met zijn en al hopelijk een goede morgenmorgenwok wint. Als hij goed speelt. Ga voor gevelverf die buitengewoon top is. Corona. Profiteer van donderdag tot en met zaterdag van speciale actiekorting. Ook zondag nog geldig in de webshop. Ahoy, ah, hoi, haven in zich. sloep. Uh, dat is een sleepboot op waterstof, kapitein. En wat doen die rare meewen hier? Ja, dat zijn drones. Hai, aanmeren. Uh, kapitein, we moeten ons eerst nog wel digitaal aanmelden. Oh, vernieuwend. Ja. ja. Meer aan in onze havens op 7 mei. Ontdek alles op Vlaamsehavendag.be.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 Zeg, nog anderhalf jaar en dan met pensioen. Hoe hard ga je je toeter missen? Uh, ik denk niet zo vaak. Nee? nee? Waarom niet? Nee, nee. ik ben uh, toch stilke aan naar mijn pensioen uitgekeken. Je hebt het gehaald, ja. Zeg, je hebt ook overal in Vlaanderen gewoond. Je hebt heel de toer gedaan. Braschaat, Zondoven, Hasselt, Gerardsbergen, Blankenbergen, Tongeren. Ja. Waar is het het beste? Uh, de Limburg. Ay, de Limburg dat, dan mag, dan dat mag je, je niet zeggen. Uh, zeggen hè? Hij is van Limburg. Ja, dat Hij is juist. Dat. Ja, ik woon er zelf. Ze dus, uh, <laughs> zeggen dat omdat het zo, zo ver is van alle andere. Rest, hè, dus, uh... Vandaar. Maar kijk, je bent toch even Vandaar. naar Duitsland. Ja. Op dit moment sta je op de parking aan het luisteren via de app van Radio 2. Super handig. Ja. goed spelen. Zometeen start de klok van Punto Punto. We stellen jou ja, ja, vragen. Met... Je krijgt één letter van het antwoord, vul aan. En bij drie juiste antwoorden wil je een exclusieve ook. Speel snel en pas meteen als je het antwoord niet weet. Ik wens je veel succes. We beginnen met de N van Nou, Nou, Nou, Nou. Welke N heb je soms te veel op je zang en kan je eten bij het aperitief? Noten. Welke O is een groot dier met een lange slurf? Een olifant. Welke P is de stad van het Louvre, de Sacré-Cœur en de Moulin Rouge? Parijs. En welke Q is de motor die rijdt op vier grote brede wielen? Een kwad. Masseg. Het is maandag en vorige week was het echt een ramp. Dus dit is goed hoor. De N heb je soms te veel op je zang en je eten bij het aperitief. Een noot. De O is een groot hier met een lange sleur van zo'n makkie. Je was inderdaad een olifant. En nou, je bent er vast geweest. Parijs, Louvre, Sacré-Cœur, de Moulin-Rouille. Conte, punto, punto. Ja, lekker hoor Gunter. En dan de kwad, die was ook juist. Zeg, daar in Duitsland. Rij je nu richting Limburg of richting nog verder? Ik moet nu nog richting verder, richting uh, boven Hannover. Oh. En dan uh, moet ik terug naar Hannover. Oh. Ooie laten voor uh, ja, ergens in België waarschijnlijk. Oh ham lekker, komt goed. Geniet ervan nou. Punto punto punto punto. Speel morgen zelf mee en win jouw goeiemorgen morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen.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 A little more, get the party going on the dance floor See, cause that's where the party's at And you find out if you do that in de jaren 80, maar het klopt nog zo hard. He. Technotronic en Pump Up The Jam wereldhit van bij ons, mogen we daar eens een beetje trots op zijn. Ik wil niet weten welke reacties Bram krijgt met dit weer. Weerman ja. Bram, ja, wel, ik wil het wel weten. Hoe reageren de mensen? Oh ja, ja, erg teleurgesteld eigenlijk. Ik zit in verschillende fietsploegen bijvoorbeeld. En ze vragen allemaal van wanneer krijgen we nu eens een paar dagen droog en zonnig weer. Ja. En ja, ja nog, nog niet voor de komende dagen vrees ik. De lente die wil maar niet doorbreken. Zeker, zeker vandaag niet. Op dit moment regent het nog in Vlaams-Brabant, in Brussel, Limburg en in Antwerpen. Vanaf het westen komen er wel een paar opklaringen aan. Maar ja, er zijn toch ook nog wel vrij veel wolkenvelden. En hier en daar kan er ook deze namiddag. ...nog een bui vallen. Kortom, een beetje weer vandaag. Niet al te warm, 11 tot 13 graden in Vlaanderen. En dan ook nog eens die goed voelbare wind uit het westen. Dus ja, niet echt tot top vandaag. Ook vanavond en vannacht kan er nog een bui vallen. Minima in Vlaanderen van 4 tot 6 graden. Dus dat wordt een frisse nacht. Morgen dan ietsje beter. We krijgen een droge start met vrij veel zon. Dus ja, dat ziet er dan wel wat beter uit. In de loop van de dag wel opnieuw een paar stapelwolken. En lokaal nog een bui. Maar het zijn vooral de temperaturen die niet mee willen. Hè. We halen morgen maar 9 of 10 graden. Ook woensdag nog altijd fris, wel droog weer dan. Vanaf donderdag zou het dan wat zachter worden, maar vanaf vrijdag komt er dan opnieuw regen bij. Onze nieuwskoningin Schema vertelde vanmorgen dat het 1 graad zou worden ergens deze week. S nachts. Ja, woens, woensdagochtend is zo, oh, inderdaad weer een frisse, frisse ochtend. Ja. Kan Ingrat. gevaarlijk zijn voor de fruitdelers. Ja, oh. ja maar we zaten nog te denken, we zouden graag binnenkort eens een blote benen dag organiseren. Ja, hallo. Maar vanaf. vanaf Kom hoeveel jij maar graden? in je short. Maar vanaf hoeveel graden zou je het hebben? Vijftien. Vijftien al? Ja. Blote benen? Ik dacht eerder aan vijfentwintig. Oh, maar jij bent zo'n luxe, ja, luxe poes. Een luxe poes. <laughs> zeg maar, 15 graden, dat gaan we vrijdag wel halen. Hè? Wel met ja. regen. We ja. nee, het halen? mag niet regenen, hè? En nee. Nee, 25 ja. graden, wanneer halen we dat, denk je? Oh, dat, dat zie ik nog helemaal niet in de week. Ah. Nee. Nee, nee, nee, nee. Laat ons daarop mikken. Bij 25 ja. graden komen we allemaal in zijn blote beentjes. Nou, wel deal. Bram, dankjewel, man. Graag gedaan. Kom, eentje voor op de fiets ook, hè. Drie voor half acht, smoren verliefd.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 Nooit meer met elkaar. Zijn telefoon blijft overgaan gaan. Dat einde, dat einde. Het gaat over de fietser ook in het nieuws van schema. Exact half acht belangrijkste nieuws. Goedemorgen. één op de drie fietsers in Vlaanderen zegt dat ze regelmatig gevaarlijke situaties meemaken. Door autobestuurders, maar ook door snelle fietsers die inhalen. En ook omgekeerd klagen autobestuurders over onveilig gedrag van fietsers. En je kan nog tot zondag de energiepremie voor november en december aanvragen als je die nog niet gekregen hebt. Ook als je nog geen premie voor stookolie of pellets hebt gekregen, heb je nog een week de tijd voor de aanvraag. Jouw fiets en andere verhalen kun je nu delen bij ons in de app van Radio 2. We spreken er straks over verder. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Nicky van Driessen. In Doel start vandaag de renovatie van het Hooghuis. Het gebouw uit 1645 deed onder meer dienst als woning, een winkel en een café. De renovatie is bijzonder, want de voorbije 60 jaar... werd het voortbestaan van het polderdorp in Beveren bedreigd. Jarenlang was er sprake dat de haven van Antwerpen zou uitbreiden... en dan zou Doel moeten verdwijnen. Maar door een akkoord uit 2018 kan doel toch blijven bestaan. Het hooghuis is nu het eerste renovatieproject. Daarna volgen nog meer beschermde monumenten en een vijftiental woningen. Meer uitleg, foto's en fragmenten van oude reportages... kan je vinden in de app van VRT Nieuws. In Brakel zijn gisteravond de lichamen van een man en een vrouw gevonden. De vrouw lag op straat vlakbij haar woning. Een paar kilometer verderop is ook het lichaam van haar man gevonden aan de uitkijktoren in Brakel. Het parket van Oost-Vlaanderen is een onderzoek gestart. Er is ook een onderzoeksrechter aangesteld. Bij vragen over zelfdoding kan je terecht bij de zelfmoordlijn op gratis nummer 1813 en op de website zelfmoord1813.be.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 En in het voetbal is A-agent op de laatste speeldag nog uit de top 4 gevallen. Geen Champions Playoffs dus, na een 1-2 nederlaag tegen KV Oostende. Club Brugge won met 7-0 van Eupen en mag naar Playoff 1 ten koste van Gent. Gent-trainer Heijn van Hazenbroek. Als je dan ziet hoeveel twijfel er vast tegen, met alle respect, KV Oostende...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 Waregem zakt naar tweede klasse na verlies tegen Cerkelbrugge. En 5000 supporters hebben de kampioenstitel dan weer gevierd in lokeren temse Zone met 1-0 daar van Olsa Brakel en promoveren dus. Een opsteker is dat na het faillissement van Sporting-Lokeren in 2020. Voetballer Gilles van Moerzeeken heeft het oude en het huidige Lokeren meegemaakt. En over de vraag wat de mooiste periode was, moet hij niet lang nadenken. Deze Lokeren, ik blijft dezelfde supporters. Als je kijkt hoeveel er zijn, dan zegt dat genoeg. En als je de tafereelen ziet, dan is alleen maar genieten... Als iedereen op het veld loopt en je weet niet nou, waar eerst kijken natuurlijk. En dat, is, ja, dat is mooi, dat is een moment om te koesteren Het was al 27 jaar geleden dat ze in Lokeren nog eens een kampioenstitel konden vieren Het blijft vandaag een wisselvallige weerdag Temperaturen rond een 10 à 12 graden Daarbij worden er veel wolken aangevoerd Waarbij er regelmatig nog een bui of wat regen kan vallen Later op de dag vanochtend al Komen er wel stilaan meer drogere periodes in het weerbeeld Zeg nooit, het is druk op de weg, het is gezellig op de weg ja, ja, ah, ja. <laughs> soms wel. Ja. Kom maar binnen, maar want bekijkt, ja. als je erin staat kun je er niet om lachen. Nee. Het is nee. pittig, Het is pittig door die regen. Hè. Dus 20 nou. minuten aanschuiven naar Antwerpen bijvoorbeeld op de E17 vanaf Haasdonk. Een dik half uur zeg op de E19 vanuit Breda. Dat is al vanaf Loenhout helemaal tot op de Antwerpse ring. En ook vanuit de Kempen, dus vanaf Oelegem en vanaf Herentals West... ...is het een ruim een half uur aanschuiven richting Antwerpen. De Antwerpse ring richting Gent dan. Daar gaat het ook al een half uur langzamer. Dat is van Antwerpen-Noord tot aan de Kennedy. Die tunnel. En dan kijken we even naar Brussel. Daar hebben we ook al vertragingen van gemiddeld een half uur, toch? Vanaf Aalst op de E40, vanaf Mechelen Zuid op de E19 en tussen Bekkenvoort en Holsbeek op de E314. En verder zo'n 20 minuten moet je geduld oefenen op de E40 vanaf Haasrode en op de E411 vanaf Overijse. De gewone ochtendrukte zie ik dan op de binnenring rond Brussel. Dat is zo'n kwartier file rijden tussen Groot-Bijgaarden en Vilvoorde. En tot slot op de E40 naar de kust. Ook heel wat drukte hoor, 25 minuten aan. Aanschuiven van elpenmeren tot merelbeke. Al jouw verhalen over het fietsen. Leuk bedankt, hè? Ja, dat, dat hoor je zo meteen over drie minuten. Het is de moeite, je gaat het willen meer horen. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim, Radio 2. J'suis sur mon lit à bouffer salant d'ambusant dans mon whisky quant à moi un Peu dormi, vie débris Mais j'ai dû dormir dans la boutère où j'ai eu un flash mmh. en Allez hop un matin une louloute est venue chez moi pour de cellophane cheveux chinois un sparadra, une gueule boire, dans un grand verre, Son igloo Ça plane pour moi ça plane pour moi ça plane pour moi moi moi moi moi ça plane pour moi ouh, ouh, ouh. Ça plane pour moi Allez hop la la la quelle palacelle vibration de s'envoyer sur paille son limé ruiné vidé comblé, You are the King of the Divan het is een passant. Sur la tête Et que la colle me manquera Plan pour moi. Moi. Het is zeven over half acht. Goedemorgen. Slecht weer is ook niet veel beter voor fietsers natuurlijk. We waren net bezig over die fietsers. Eén op de drie fietsers voelt zich niet veilig in het verkeer. We hebben al een paar reacties binnengekregen in onze app. Ja, bijvoorbeeld van Claudine Garre uit de Mene. Ik ben goed uitgerust aan mijn fiets. Uh heb ik aan de zij spie spiegels, amai zeg, fluomateriaal. En ik voel mij daardoor wel wat veiliger op de weg. Uh, Peter Behagen uit Wevelgem zegt... Sommige momenten heb ik toch al wel wat geluk gehad. Uh, drie keer kon ik een op openslaand portier ontwijken. Mm. En er zijn dan ook nog heel veel auto's die soms heel dichtbij rijden. En Katrien Nieves uit Balen zegt... Als automobilist vergeet je soms wat het is om op een fiets te zitten... Ook, ik heb dat gemerkt toen ik terug op de fiets sprong om woon-werkverkeer te doen. Dus het is langs beide kanten een werkpunt, vrees ik. Ah, wel maar dat denk ik ook. Als ik in de auto zit, denk ik soms, ah, die fietsers en wat doen die allemaal? En als ik op de fiets zit, denk ik, ah, die automobilisten. Dus het is, ja, het is echt heel dubbel. Zeer herkenbaar, hè. Lieve luisteraar deze week spreken we in morgenmorgen Morgen over fietsers. Eén op de drie voelt zich dus onveilig door autobestuurders of door andere snelle fietsers. En daar wil de Vlaamse minister van Mobiliteit en Fiets iets aan doen. Maar hij zal het vooral zelf moeten doen. Het is ook veel veranderen. Vroeger had je gewoon een velo. Intussen dus heb je e-bikes, speedpedelecs, elektrische steps, ja. monowheels, wielertouristen met motortjes. Je hoort en ziet deze week... Maar het is echt... Je hoort en ziet deze week een campagne van zeg naar zeg bedankt. Het klinkt, een, ja, het klinkt een beetje zoals ons Margot zou zeggen. Zeg bedankt, hè? Ja, want ze is hier ook trouwens... Marco van de Regio. Ja, Marco van de Regio. Deze week ook aan het fietsen natuurlijk voor de duizend kilometer van Kom op tegen kanker. Ja, ik ben een meter van de nationale pelotons, dus ik ga in het hemelvaartweekend geen duizend, maar wel 500 kilometer rijden, uh, mm. voor de goede zaak. Wat een vrouw, hè? Oh. Vindt wel goed. Wat ben je nu precies gaan onderzoeken, Margot? Wel, ik ben samen met Manu van Akker uh, van M&M op een paar belangrijke en drukke kruispunten in Vlaanderen gaan uh, fietsen. Mm -hmm. Plekken waar zowel uh, fietsers met autobestuurders in contact komen, maar ook fietsers uh, met fietsers. En echt waar, dat is echt uit uw doppen kijken. Mm -hmm. We zijn daar ook op de drukste momenten van de dag geweest wanneer de scholen gedaan waren en we hebben daar toch wel een paar uh, gevaarlijke situaties meegemaakt zometeen kan je het ook helemaal bekijken in onze app maar nu ook al live bij ons op 1 we hebben een kleine montage gemaakt van de dingen die jullie meegemaakt hebben, voor de mensen die het niet kunnen zien, wat gaan jullie ongeveer meemaken? Um, we gaan uh, bijna tegen een openslaande portier rijden de, de reacties die Kim daar net al voor, uh, voorlas Elektris elektrische steps die op het fietspad uh, liggen, auto's die achteruit rijden en waar, dan, waar je als fietser voor oh, moet ruimen, die je ja. niet meteen zien. Uh, uh -huh. zo van die toestanden allemaal. Even meegenieten. Dus nu rijden we op de fietselstrade die door een parking gaat. De F1, opletten. Dat is nu sinds Sint-Cathelijne Waver. Oh, hier wil iemand. Oh, kijk, oh, maar goed, oh. pas op, je gaat een auto uitrijden. Ja. Sorry hè. Dankjewel. Ik zei nog, maar nu opletten. Nee, nee, daarvan was corona eigenlijk nog... Oh, dus pas op, pas op. Kijk, daar slaat dan een deur open. Wij waren ja, rustig nu, aan het keuvelen. Pas op. hier ligt een step? Ah nee, wie ligt dan in het midden van die weg? Ja, ah. gevaarlijk, echt waar. Wij moesten elkaar continu waarschuwen van kijk, daar komt, daar komt iemand af, daar, ko daar ligt iets op de grond. Echt heel gevaarlijk. Uh, we zijn ook bijvoorbeeld zo, uh, aan de Brusselpoort, ik weet niet of je dat kent, dat is in Mechelen. Uh, een heel druk punt waar uh, auto's voorbij rijden, maar waar ook fietsers een soort rotonde moeten uh, ja, afleggen. En elkaar voorrang moeten geven. Wij waren daar om kwart na twaalf op ja. woensdag. Alle scholen waren gedaan. Iedereen die reed daar gewoon kriskras door elkaar. Dat was oh, echt ja. madness gewoon. Armageddon. Goedemorgen, McGarren, Elke van Nijgem uit Grimbergen. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Elke, okay, we ook nog even een verhaal delen over jouw zoon die alles aangereden is. Vertel eens, wat is er precies gebeurd? Ja, we rijden al jaren naar Vilvoorde. Ik rij al jaren naar Vilvoorde op school, maar hij gaat nu ook mee. Naar hij gaat daar naar school, mm -hmm. ik ga daar werken. En uh, ja, we rijden op het fietspad, komen heel vaak... Liggen, fietsers die langs de tegenovergestelde richting rijden. En zo zijn we een keer, uh, ja, hem. we moesten uitwijken voor een voetganger en de andere een speedylek tegen hem en gevallen en pijn. Ah en hoe is het afgelopen met hem? Goed, hè. Zijn, uh, die zijn een chance dat dat jonge kinderen zijn en heel beweeglijk. uiteindelijk. Maar dat is toch ja, ook nou echt een ding, zo. Je moet toch aan de juiste kant rijden? Daar stort ik mij ook echt enorm aan. Dat zijn er veel, hè. Levensgevaarlijk is het. Vandaar die campagne van de Vlaamse minister van Fiets, van SEG. Naar SEG bedankt hij om meer respect te krijgen voor elkaar. Wat jij daar zei, Kim, dat is het echt helemaal ook. He. Als je in de auto zit, dan denk je van, allee, wat een zotten allemaal. Maar ja. omgekeerd. Ja, exact. Heel bijzonder. Dank je wel, uh, Elke, voor je verhaal. Je reacties mag je blijven delen in onze app van Radio 2. Je hebt sowieso al iets meegemaakt met de fiets in het verkeer of als autobestuurder. Deel je verhaal, we kunnen ervan leren. En hoe? Hoe kun je het nu aanpakken? Margot heeft een paar tips. Die hoor je na de Songfestivalheld van 2019. Die was dat ook alweer. Inderdaad, Duncan Lawrence. A broken heart is all that's left.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 Please carry me, carry me, carry me Dit jaar ervoor gezorgd dat er twee andere mensen naar het Eurovisie Songfestival gaan. Komt er komt heel veel kritiek op dat ze niet goed zouden zingen en dat soort dingen. Moet ze wel steunen, hè, vriendjes. Het is kwart voor acht. Goedemorgen, morgen luister je op Radio 2. Welkom, het is een druilerige dag. En misschien zit je zelf op dit moment te vloeken naar uh, fietsers die gekke dingen doen. Of ben je een fietser en zit je zelf te vloeken naar automobilisten die het uithangen. Eén op de drie fietsers voelt zich onveilig op de weg door autobestuurders of door andere snelle fietsers. En natuurlijk ook het verhaal van mensen met de auto die fietsers de zotste dingen zien doen. Maar we zitten samen op de weg. Daar is er een nieuwe campagne vanaf deze week. Van zeg naar dit en hier. Teg, bedankt. hè? Dat, respect voor elkaar, rekening houden met elkaar. Bekijk de beelden op de app van Radio 2 van Margot van de regio. Het is nogal de moeite. Blijvend, maar er regent niet alleen buiten, maar ook reacties. Nou, Tanja extra Billen zegt, iedereen zou regelmatig is als fietser, voetganger en als automobilist de weg op moeten gaan want dan pas merk je wat er echt belangrijk is. Uh, iedere weggebruiker ziet vooral de minpunten van de ander. Ja, en zo is het. Hè. Dat is heel indrukwekkend ook als je ja, wat ik daarnet ook zag die, die deelsteps die overal liggen. Maar dat, dat, dat hou je toch niet voor mogelijk? Ik vraag me echt af wie dat daar legt. Maar dus leg je dat toch geen respect op voor baan? iemand anders? Ja, ik, kan, ik kan daar niet bij. Nee, Lisbeth Jans ook uit Moldi-fietsverhalen komen zo bekend voor. Ik zie dagelijks gevaarlijke toestanden, zowel van auto's, fietsers als voetgangers. Vorige week vrijdag is ze aangereden door een auto. Gelukkig niks ernstigs dat zien aankomen. Ook heel veel, als ik met de fiets rijd, als ik van school kom bijvoorbeeld, met mijn zoon, hoeveel auto's er van een oprit komen en zo net iets te snel afkomen. Gelukkig, wat ik dan altijd fijn vind, is als je dan zo moet uitwijken, dat ze dan even zwaaien met een hand zo van sorry. Sorry, ja. Dat, en het is eigenlijk dat dat we willen doen natuurlijk ook. Hè. Uh, hoe kan het beter, Margot? Je hebt een paar tips. Ja, er zijn eigenlijk vier simpele tips. Eigenlijk regels. Twee voor fietsers, twee voor autobestuurders. Dus uh, als je als fietser een andere fietser wil inhalen, vertraag dan, bel even, zodat die andere weet, hier gaat iemand voorbij komen. Uh -huh. Dan twee, verleen als fietser voorrang waar dat moet. Um, als er een auto Auto stopt, die moet dat eigenlijk niet altijd doen. Dus bijvoorbeeld hij komt aan een kruispunt, er ja. stopt een auto, die moet dat niet doen. Maak oogcontact, steek even een hand op van oké, okay, ik mag, ik kan oversteken. Dus communicatie en oogcontact is belangrijk. Dan als autobestuur, kijk alsjeblieft als je uw deur open doet of er geen fietser afkomt, zelfs als er in de verte een dotje afkomt, wacht dan ook voor de zekerheid. Want voor hetzelfde geld is het een speedpeddelletje, ja. komt die veel sneller af. Dan dat je eigenlijk denkt en knal ertegen. En als je de deur open doet, dat is wat ik uh, sinds een jaar of twee doe. In plaats van met de linkerhand. Ja, met de rechterhand. De rechterhand, dat de rechterhand, dat je ja. helemaal moet omdraaien zodat je ziet wat eraan komt. Hè. Ja, en dan tot slot, als je als auto een fietser wil voorbijsteken, weet in de bebouwde kom een meter afstand, daarbuiten anderhalve meter uh, afstand. En ook in een fietserstraat mag je nooit een fietser voorbijsteken. Echt, daar staan heel zware boetes op. Hé? Ja, blijkbaar. En een vriend van mijn ouders heeft dat onlangs voorgehad. Die wou een fietser voorbij steken in zo'n speciale fietsstraat. Die heeft ja. echt een gigantische boete gekregen. Terecht ook. Maar ik wist het zelf niet. Ik wist het ook niet. Maar bij deze... Oh, dat dat misschien nog rekenen. te weinig geweten. Ja, weer iets bijgeleerd, zeg. Dus uh, die tips pak ze even vast. En vooral respect voor elkaar. Ja, voilà. Zwaai eens, want het is indrukwekkend wat je allemaal kan tegenkomen. Check die beelden bij ons op radio2.be. We gaan er een hele week over door. Dus jouw verhaal blijft welkom. Zeg bedankt om ook bij te dragen aan een veilig fietsverkeer. Goedemorgenmorgen. Peter en Kim Het wordt steeds vroeger donker De winter is in zicht Alles keert naar binnen Gordijnen gaan weer dicht Zie de tijd staat op een kruispunt En niemand weet waarheen De schoonheid is soms ver te zoeken En de dromer staat alleen Geef licht Geef licht Aan degenen in het donker Die verdwaald zijn in de mist Wat je hebt. En geef de liefde een gezicht En geef, geef, geef Geef licht Zie de wereld om ons heen Zie de leugen die er geeft Zie de ongeleide leiders En een volk dat krepet Alles wat je hebt en geef de liefde een gezicht en geef, geef, geef, geef licht. Dankjewel, Meteor. Geef licht. Zoals Linda Vlaming uit, ik laat zeggen wat een donkere dagen. En gelukkig is er die prachtige versie van Meteor. Een liedje van Stef Bos. Geef licht top gedaan. En Thomas is de mol niet. Wou ik nog even tussen gooien. Jij denkt, ik ben niet aan het volgen, dus ik kan niet helemaal meepraten. Ja, sorry voor de mensen die toch nog uitgesteld kijken. Ja, die ligt eruit, Thomas. Maar zeg! Ik dacht dat hij de mol was. Nu ben je echt zo'n mega spoiler man. Ja, maar kom aan. Sociale media staat er toch overal op. Ja, nee, want dan zeggen ze, nu komt een spoiler, swipe niet naar rechts. Maar dat heb jij niet gezegd. Als je niet wil weten wie de mol is, doe je oren toe. Ja, nu is het te laat. Ja, het is te laat. Sorry daarvoor. Het is met al die fietsverhalen. Goedemorgen, dag Rita Spaai uit Lind. Oh, sorry. Uh, Rita Spaai uit Lind. Goedemorgen, Rita. Goedemorgen. Daar was je. Zeg, Rita, ja, we waren bezig over fietsers. Eén op de drie fietsers voelt zich onveilig. Je hebt nog een, uh, ja, een kleine bekommernis. Vertel ons. Ja, wij hebben hier uh, uh, op, ik zal maar de straatnaam noemen, op de Leerse Steeweg in de Nachtwinkel. En er zijn dikwijls mensen die daar gewoon op het fietspad gaan staan om dan zogezegd de auto's te kunnen doorlaten. Maar de fietsers, die kunnen daar dan niet door. Ja. Want zij staan op het fietspad geparkeerd om vlug iets te gaan halen. Ik weet niet wat, dat interesseert mij ook niet. Maar dus. <lacht> Ik kan wel vermoeden wat dat is, maar uh, ja, dat is zeer vervelend. Ja, ja dubbel parkeren zo, en dan de fietsers. Ja, klopt. Absoluut zijn dingen die we niet moeten doen. Beetje uit ja. respect voor elkaar. Dankjewel, ja. Rita, voor je reactie. En dan, ja, ik had nog wel even een opmerking. Ook, wij moeten dikwijls in een straat waar dat is alleen maar een straat is en geen voetpad of geen fietspad. En de joggers en de voetgangers die gaan dan met de auto's mee, maar die moeten eigenlijk in de tegenovergestelde richting dat je ze ja. ziet aankomen. En dat vind ik ook wel levensgevaarlijk. Ah, ja. Ja. Ik ben ook en altijd zeker, in de war. Ja. ja, en zeker joggers die niks licht bij hebben. Hè. Mm -hmm. Of mensen met een hond die echt gewoon denken, je ziet ze. Je ziet ze niet. Je mag er maar vijftig. Je rijdt 50, maar het is soms echt angstwekkend of vlug dat je erbij bent. Ja. Oké, okay, Rita, dankjewel voor, uh, voor de uitgebreide uitleg. Inderdaad, links lopen, rechts lopen, allemaal niet simpel. Katrien Noël uit Linterie vat het eigenlijk heel mooi Ja, staan, ik he? vind dat ze nagels met koppen slaat. Ze zegt, ik denk dat we ook kunnen spreken van een algemene onverdraagzaamheid tussen de mensen. Uh, respect ontbreekt heel vaak. En uh, dit gaat nu ook weer over een algemene trend heersend in onze maatschappij. Kijk, hou rekening met elkaar, zoals de campagne zegt. Zeg bedankt, hè? Tuurlijk wel. Kom, we gaan het vieren met muziek. Rekening houden met elkaar zo moeilijk is niet. Wederzijds respect. Whitney Houston, ze zal nooit meer zingen, maar wat een yeah. topsong heeft ze gemaakt. Goedemorgen. Mooi. Ah, ja, daarnet waren we bezig met Rita, Rita Spaai uit Lint, die ook bezig was over de nachtwinkels en dat ze zich afvroeg wat die mensen aan het halen waren in de nachtwinkel. Rita, wat denk je zelf dat ze halen in de nachtwinkel? Ik denk ik sigaretten uh, of drank. Ik dacht een nieuwe stilo of zo, maar kijk, toch sigaretten of drank. Dus Dank je wel, dan weten we tenminste wat we van elkaar denken. Rita, fijne ochtend, hè. <laughs> Oké, okay, voor jou. Ja. Bye. Dankjewel, Whitney Houston. The future sounds exciting. Hoor hoe de toekomst vorm krijgt tijdens het ontdekkingsweekend van de chemie en life sciences op 13 en 14 mei. Plan je bezoek op ontdekkingsweekend.be. Olijfboomboom. bom. Olijf Hoort Olijf het promo-arme Lidl? Irritant, hè? Maar Olijf ook interessant.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 Doen we niet. Een beleggingsplan uitleggen tot je het helemaal begrijpt? Zullen we beginnen met een koffietje? Hm? Doen we wel. Argenta. Argenten. Zo simpel kan het zijn. En nog een duidelijk gedachte uit van vanmorgen. Het gebeurt niet alleen in Limburg, ook bij jou. Je gaat het niet plezant vinden. Goeiemorgen. Elke dag, telk voor twee. BRT Radio 2.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 Door luchtvervuiling sterven er in Europa elk jaar meer dan 1200 kinderen en jongeren. Dat zegt het Europees Milieuagentschap. De luchtkwaliteit in Europa verbetert wel, maar er zijn nog altijd meer vervuilende stoffen in de lucht dan de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Vooral in Oost- en Centraal Europa en in Italië. Kinderen zijn ook een heel kwetsbare groep, zegt expert Nip Timna Navrot. Jonge kinderen is een gevoelige groep. Daar zitten onder andere baby's bij met aangeboren ziekte. Ze hebben een snellere ademhaling en krijgen dan ook meer deeltjes binnen. Dat maakt dat ja, in die periode wanneer dat kind ter ontwikkeling is, dat het ook gevoeliger is aan ja, milieu- invloeden, waaronder luchtverontreiniging. Mensen die het basispakket energie voor november en december nog niet gekregen hebben, hebben nog tot en met zondag de tijd. Het zijn de premies voor gas en elektriciteit van de federale overheid die we kregen om de hoge energiefacturen te kunnen betalen. De meeste mensen kregen dat geld al automatisch van hun energieleverancier, maar toch niet iedereen, zegt Lien Meurissen van de federale overheidsdienst Economie. Dat hangt er een beetje vanaf van welke gegevens er op jouw contract bij je energieleverancier staan. Dus als je gebruik hebt gemaakt van een roepnaam bijvoorbeeld, of van een andere de achternaam van je partner en dat komt niet exact overeen met jouw gegevens in het rijksgisternummer, dan kan dat niet automatisch gelinkt worden en dan kan je dus ook geen automatische uitbetaling krijgen. Je kan de premie online of schriftelijk aanvragen. De meeste mensen hebben die premies wel al automatisch gekregen via hun energiefactuur. Het is nog niet duidelijk of er al Belgen zijn geëvacueerd uit Soedan, in Afrika. Ons land laat zo'n 40 mensen weghalen met de hulp van Frankrijk en Nederland. Die hebben al evacuatievluchten uitgevoerd. Maar of daar dus ook Belgen bij zijn, kan buitenlandse zaken niet bevestigen. De operaties zijn gisteren gestart en verlopen heel moeilijk... omdat er nog altijd geschoten wordt. Want in Soedan is er al een week een hevige machtsstrijd... tussen het leger en een gewapende groep binnen het leger. In de hele wereld is er het afgelopen jaar weer meer geld uitgegeven aan oorlogen en conflicten. In totaal meer dan 2000 miljard euro. Ook in Europa was er een stijging van 13 procent. En dat komt vooral door de oorlog in Oekraïne. Dat zegt het Zweedse Vredesonderzoeksinstituut. De Verenigde Staten geven het meeste geld uit aan defensie, gevolgd door China en Rusland. En de voetbalcompetitie zit er sinds gisteravond op. Club Brugge mag spelen in playoff 1. Dat had het met 7-0 won van Eupen. En A-agent verloor dan weer van KVO Stende... waardoor het net uit de top 4 valt. Gent-trainer van Hazebroek was dan ook niet tevreden. Als je dan ziet hoeveel twijfel er vast tegen... met alle respect KVO Stende...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 Zo tewaarig zakt dan weer naar de tweede klasse... nadat het verloor met 2-3 tegen Circle Brugge. En voor Anderlecht zit het seizoen erop. Anderlecht leed een pijnlijke 2-3 nederlaag tegen KV Mechelen... en eindigt pas op de elfde plaats. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Wel, in Oost-Vlaanderen kwamen evenveel bezoekers... dan vorig jaar op Erfgoeddag af. De organisatie spreekt van een succes. En in Doel wordt na 60 jaar juridische strijd... voor het eerst iets gerenoveerd. Een 17e eeuws beschermd monument. Later volgen nog huizen. Vandaag nog regen, een wisselvallige dag. Naar de avond toe wordt het droger weer, maximaal 12 graden. Morgen wordt het wat droger bij dezelfde temperaturen. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen, over een half uur en al te vinden in de app van VRT Nieuws. Armageddon op de weg. Ja, ja het is zo ha, ik uh, zie 400 kilometer file hoor. Klopt, en uh, nauwelijks wow. ongevallen, maar gewoon heel veel regen, en dus uh, ja, lange, extra lange files vanmorgen. We zitten met uh, de derde drukste ochtendspits voorlopig van dit jaar, dus als we alles samentellen, sinds 1 januari. Uh, ik vat even samen, dus naar Antwerpen hebben we vertragingen van bijna één uur, maar liefst. Dat is vooral zo op de E19 vanaf Loenhout, en op de E34 vanaf Oelegem, en ook op de E313 vanaf Her uh, Herentals-West, inderdaad. De andere files naar Antwerpen zijn ongeveer 20 tot 25 minuten lang. Op de Antwerpse ring dan richting Gent uiteraard ook veel drukte met een half uur vertraging van Antwerpen Noord tot aan Linkeroever. Verder naar Brussel hebben we files van gemiddeld een half uur of soms zelfs iets meer op de meeste verbindingen. Uh, dat is eigenlijk alle snelwegen behalve dan de A12 vanuit uh, Willebroek. Dat gaat een stuk beter. De binnenring rond Brussel is ook zeer druk met 20 minuten vertraging van Woutersbrakel tot Beersel. 25 minuten minuten dan verderop nog eens tussen Dilbeek en Vilvoorde en op de buitering een half uur van Eigenbrakel tot Tervuren. Dan bij Gent zijn er ook al wat files te melden op de E40 naar de kust, dat is 25 minuten erbij tellen van Elpenmeren helemaal tot bij Merelbeke en vanuit Kortrijk op de E17 ook 10 minuten van Deinzen tot Zwijnaarden. Allemaal heel veel, heel veel goede motor. Goedemorgen. Jouw dag begint, goeiemorgen. Morgen met Peter en Kim ga je de dag in. Met een lach op je gezicht. Hé, hé, hé. Dat is wel de bedoeling, wel met een lach op ons gezicht de dag beginnen. Alhoewel, maar dit, dit is zo. Zometeen hebben we iemand met een gedacht. waarvan je het toch een beetje een glimlach gaat krijgen. Maar je wil het zelf niet tegenkomen. Dat gebeurt straks. Jouw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 Kiss a while and wine, it's on me. I shake this world off my shoulders. Come on, baby, the laughs on me. Stay on the streets in this town, Then they'll be carving you up, alright. They say you gotta stay hungry. Hey, baby, I'm just a fast start tonight. I'm dying for some action. I'm sick of sitting around here. You can't start a fire. There's nothing wrong. Hey, baby. Ja, schat inderdaad, het is vandaag 24 april. Goedemorgen. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen, je maandag begint. Het is vooral de dag dat je hoorde op Radio 2 dat één op de drie fietsers zich onveilig voelt. Daar gaan we deze week nog uitgebreid over hebben. Er is iemand die ook vindt uh, dat automobilisten te vriendelijk zijn omdat ze dan fietsen en zo doorlaten. De, ja. En ik vond ook een heel goede reactie. Uh, soms uh, de wielertoeristen, die rijden dan met twee drie naast elkaar en denken allemaal dat hun naam een zekere Remco E. is. <lacht> ja, kijk, kan gebeuren. We gaan het zo meteen hebben over we hebben, we hebben een wielertourist bij ons. Een soort van eigenlijk ook wel. Maar Remco Evenepoel, toch indrukwekkend ook dit weekend. Hè. Een grijs dag met wolken en regen, dat zie je wel. Heel veel file. Dus zet je radio gewoon een beetje luider. Geniet ervan. En hoop. Want Frans Bauer is morgen in de show. Dat is een heel goede zak, toch? Dat is een heel zonnig man. Ah, sowieso altijd. Gezellig ochtendshow, en een druk sportweekend, veel koers... en het einde van de reguliere voetbalcompetitie... net voor de playoffs. Remco Evenepoel, top... Maar jij was onder de indruk van uh, heel die rel, die stewards die mensen moesten tegenhouden in het stadion. Ik vond dat het er heel emotioneel en heel verhit aan toe ging. Ja, nou, dus heb je dringende vragen over het voetbal? zet je klaar, want we hebben een topkenners. Volg me in de app van Radio 2 live bij ons op één. Goedemorgen, Peter van den Bend van Sportza. Goedemorgen. Ja, wat je jou gevraagd met je goede vriend Gert Verheijen. <lacht> Waar is uh, Gert Verheijen? Gert! In de file. Ja. ja, in de finale is het te laat. Dus uh, eens te meer moet ik voor hem inspringen. Maar het is... Al... <laughs> Eerlijk, het is niet van zijn gewoonte. Hè? Wel, in tegendeel. Uh, als er iemand uh, altijd uh, royaal op tijd is, maar echt... Belachelijk royaal op tijd, dan is, het, dan is het Gert. Dat is een soort compromis tussen ons. Als we dan het uur moeten bepalen waarop in het buitenland naar het vliegveld vertrekken, ja. zeg ik bijvoorbeeld, ja, half zeven. Dan zeg ik, nee, nee, zes uur. <lacht> en dus uh, vertrekken we om kwart. Dus hij gaat zich nu waarschijnlijk zo wat druk aan het maken zijn. Dus Gert, als je ons hoort, het is allemaal oké, okay, kan gebeuren. Ja, natuurlijk wel. Maar het is wel gebeurd vandaag, dat is pijnlijk. Ja. <lacht> Jammer. Ja. Hoe was het weg voor jullie? Hè? Ja, hoe was dat, week, dat voetbalweekend voor jou, Peter? Maar het was gisteren een ongelooflijke ontknoping. Uh, en en uh, als je dat kan, kan volgen op de radio, dat is uh, onwaarschijnlijk. En zo'n laatste speeldag met, uh, kan niet het hele scenario schetsen, waarvan alles gebeurde de hele tijd. Je gaat van het ene veld naar het andere. Doelpunt, mm. geen doelpunt, afgekeurd, penalty, nee, penalty, niet geldig enzovoort. Het was uh, sensationeel gisteren. Ja. Dat was volgens jou het beste moment in deze competitie, Peter? Ik zou het dan op gisteravond willen houden, helemaal ah? op het einde. Ik had in mijn hoofd zo, ja, de, de geweldige overwinning van Standaard tegen Club Brugge. vroeg op het seizoen. Het grote Club Brugge dat in de Champions League furoren maakte en Standaard dat eigenlijk in wederopbouw was. Waar we al een paar jaar op apen gaven en dan ineens 3-0 vond ik een geweldige avond. Je zag de hoop weer oplaaien in de ogen van de mensen van Luik. Maar uh -huh. ik zal het dan naar plaats 2 schuiven en, en gisteren de hele, uh, die hele 90 minuten waar we van de ene emotie in de andere werden geslingerd, staat dan bij mij toch boven. Indrukwekkende. Nu, uh, populair dat voetbal, maar hier mag je ook even onpopulair zijn. En Filip Ektors gaat dat doen. Mijn gedacht, mijn gedacht. Jongens, wie had dat verwacht? Mijn gedacht, mijn gedacht. Ja, maar, ja, maar zeg, is dat echt wel uw gedacht? Dag Filip, goedemorgen. Goedemorgen. Filip Ectors uit sint -Truiden. Wat is jouw gedacht vanmorgen? Mijn gedacht... Ja, uh... Goeie eruit. Hoe uh -huh. je? Ja, wildplassen en voetbal. Dat is een, uh, een bijzonder, bijzonder, uh, hoe zal ik zeggen, interessant onderwerp. Uh, slechte combinatie Om... vooral. Wildplassen en voetbal. Leg eens uit. Wat is er bij jou aan de hand, Filip? Ja, ik ben eigenaar van een loon, die berust in de buurt van het voetbalstadion van FTVV. En ik heb niet veel last van zulkwassers. Ik heb daar verschillende reacties tegen ondernomen. Ik heb daar ook de nodige instanties voor geraadpleegd, maar het helpt allemaal niet. Dus men heeft zelf boete gekomen uit de de politie komt dus uh, tegen mijn haar. komt met een hulpwaterplatte. Uh, mm -hmm. uh, op het ogenblik, uh, als de politie uh, op tijd meter afstand van de staat. Natuurlijk krijgen we geen geld moeten. Uh, ik deel gratis uh, het ik, uh, Elke hulpplatte die bij mij komt... Uh, en die krijgt dus een gratis doekte. Nee, ik sta met me. <tie> Wacht, wacht. Doe het eens concreet. Dus jij staat klaar aan je haag voor de wildplassers en dan gooi je daar water op? En ik gooi daar water op. Omdat het reglement bepaalt dat u zowel uh, de haag als uh, de stoep dat u die moet voor houden. Dus als men met mijn stoep komt bepalen. Hmm. Dan zie ik onmiddellijk uh, een wateroblichting. Ja. Op die stoep die ik krijg, En staat er toevallig een bultwasser voor de deur. Die hij heeft vrij. En hoe reageren die mensen dan, Flip? Sommigen uh, uh, reageren echt te en Die excuseren zich. Ze excuseren zich, gelukkig. Ja. Ja, dat zal wel, als je ja. zo helemaal een douche gekregen hebt. Maar dus, eh, concreet jouw gedachte is mensen moeten stoppen met wild plassen. Heb je het zelf ooit gedaan, Filip? Um, um, oh? Ja, nee, in, in, je mag in principe je dus, het uh, in de hoogte doen buiten dus de blauwe komt. Maar binnen de blauwde komt is niet in de niet te gaan. is wacht. er een verschil tussen... Oh, schema, kunnen we dit even checken? En zou je plassen? Mag je niet plassen? gewoon nergens wild plassen? Je nergens mag. Nee, ik, denk nee. het, ik denk het ook niet. Philippe, we hier in de groep. Dank je wel. Ja, Peter van der Bent, ik durf bijna niet te vragen. Heb je ooit wild geplast? Ja, uiteraard. Maar, <lacht> maar, maar, maar ik geef de man overschot van gelijk. Niet tegen Hagen van Huizen. Dat Klopt. Want mijn intussen heel grote, maar toen nog kleine zoon... Simon stelde ik vast dat hij ook altijd op dezelfde plek... tegen ons kleine haagje ging plassen. <lacht> en dus ontdekte ik waarom dat ene plantje... en niet die 500 andere stukken waren... tot ik hem eens tussen aanlaagd tegen ze betrapte. Dus dat is schadelijk voor de, voor de haag. En ben jij toch... wel eens plasser, Peter? Ja, toch? Uh, ja, goh, ik heb dat vroeger heel veel gedaan. En het probleem is dat je dat dan doet... Hè, als je gezopen hebt in het dorp... in van die kleine, smalle straatjes... Maar je zal dat wel elke dag passeren, natuurlijk. Dus ik, ik probeer mij toch wat in te houden intussen. Je bent al geminderd. Maar ik heb mijn zoon ook wel, omdat je over je zoon bezig bent. Ik heb hem ook wel geleerd van hè, als hij dringend pipi moest doen. op een bepaald moment van: kom jongen, even hier in de tuin. Ja, natuurlijk vindt hij dat plezant en wil hij dat nu voortdurend doen. Dus daar moet je toch een beetje mee opletten. Dus wisselen, hè? Wisselen, ja, dat. Niet altijd op dezelfde plaats. Nee, dat. Eén keer kan geen kwaad. Eén wildplasser tegen de Haag van meneer, dat is niet erg. Maar nee. om de veertien dagen een hele bus, ja, dan gaat ze Haagstuk. Maar het moet je dan met een emmer Water klaar staan om ze nat te maken. Wel, het zou wel eens kunnen dat hij zijn pak slaag krijgt natuurlijk als het over de verkeerde gaat. Dat zou niet goed aflopen. <lacht> Jouw verhaal mag je binnenkomen en misschien dat we Gert Verheij nog ontmoeten vanmorgen. Weet we intussen waar hij ongeveer zit? Eh, onderweg is mij gemeld. Ah, ja, dus een uur van de aankomst volgens uh, Waze uh, was in het begin 8 uur 20 opgeschoven naar 8 uur 25. Nee, de leven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 But when others, it's Ik doe, jij bent hier elke dag In mijn systeem Kom er maar niet vanaf Kom er maar niet vanaf Want Jij zit in mijn bloed Zit in mijn bloed Ik kan niet stoppen, ben onder en Ik krijg nooit genoeg En nee, nooit genoeg Ik kan niet stoppen, ben onder Onder invloed van Maxime Sophie Leuntjes, die laat nog weten in verband met het wildplassen. Ik woon aan het station van Eeklo, daar wordt heel veel wild geplast. Zo zijn ze wel in Eeklo. Maar ik krijg daar boetes tot 150 euro. Duur plasje. Het ruft ook wel, hè? Tuurlijk wel. Ja. Bij ons, uh, We hebben Peter van der Bend van Sporthelm om te praten over het afgelopen voetbalweekend. we dachten. Gert stuurt mij over zijn foto, hij staat op de Lambermo en er staan heel veel auto's voor hem, zie wat een, uh, wat een Gert Verheijen ook verwacht. Goedemorgen, Gert Verheijen! Goedemorgen, Peter. Oh. Oh, Goedemorgen. En lekker uitgeslapen. En ook, Peter. <laughs> <laughs> ja, zeg Gert, hoe gaat het met je, jongen? Uh, tot een uur of twee geleden ging het toch zeer goed. Maar ik heb mij wel een beetje opgejaagd, al twee uur aan het stuk. Ik ben op twintig na zes vertrokken in Merelbeke, dus, dus al geen, twee uur in de auto. Geen ja, probleem. En ik ga het niet halen. Nee, je maar klinkt... ik zie de toren. Ik, ik ben zo goed als onder de toren nu. Ja. Je klinkt helder, dus we gaan, we gaan jou gewoon even aan de telefoon houden. We waren bezig over de wildplassen. Um, ik weet, heb jij het ja. ooit gedaan, Gert? Vast wel. Uh, ongetwijfeld, en, uh, omdat je het ook al veel over fietsen hebt gehad, uh, we rijden veel met de koersfiets ook. Ja, als je met de fiets rijdt, een paar uur aan een stuk, en je moet dan toch eens plassen, ja, dan ga je ook niet aanbellen hè, om ergens binnen te gaan plassen of je gaat niet stoppen in een café of zo. Nee. Je plast gewoon langs de weg, wat eigenlijk ook niet mag, hè, blijkbaar. Dus, ja. Die oh, uh, renners, klopt, klopt dat maar... verhaal dat die, uh, dat die gewoon niet stoppen, dat die het gewoon los doen? Ja, ja, dat gebeurt. Ja? Ja, ja, ja. Ja, ja. ja. ja, ja, ja. ja, ja. Maar Dat maar lijkt mij een hele, uh, hele kunsttoer, overigens. Schema is in shock. Ja. Die doen gewoon in hun broek. Maar er zijn profs, nee. er zijn profs die een boete krijgen ook. Hè. Maar wacht, ik, wacht. Gert, leg eens uit. Ja. Hoe doen ze het dan exact? Die profrijders. Ja. ja, die, uh, die doen dat langs hun uh, broekspijp. Dus die uh, zijn daar zeer bedreven in. No. Zonder morsen. En, die stoppen, en sommigen stoppen Ja, ja zonder morsen. En ze kunnen al rijden, maar als ze tijd hebben, dan stoppen ze gewoon langs de baan. Maar ze moeten opletten dat ze dat doen in de... Uh, op plaatsen waar het uh, voorzien is of waar het mag. Want anders krijgen ze ook een boete. Ik denk dat Wout van Aert zelfs uh, Roland van Vlaanderen een boete heeft gekregen. Omdat hij geplast had op een plaats waar het niet mocht. Voilà. En wat moest hij dan gaan doen? <laughs> oh, ik vind het echt allemaal. Ja, ik ik denk, hoor hieraan al om, dingen. Om de 100 kilometer zou er een plaszone zijn. Als je dan uh, net na kilometer 30 hoog nodig moet, moet je nog kilometer Wacht, Ik weet niet hoe het nee, werkt. Jongens, je, je leert hier van alles bij. Ik ben blij dat we jou even kunnen bellen, Gert Vrij. Blijf bij ons. Je bent boeiend.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 Rock your body, yeah Everybody, yeah Rock your body right Backstreet's back, back alright hey, hey. No. Oh my god, we're back again Assistance is everybody saying. Gonna bring a flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah. Am I Van de Backstreet Boys. Goedemorgen. Morgen. Ja, bij ons hebben Peter van der Wem van Sportza en ook uh, ja, voetbalanalist Gert Vrijen vanuit live vanuit de auto. Gert, lukt het nog? Ja, ik sta al de bezoekersparking onder de toren. Nu. Ja, maar dat is goed. Je maar dan blijven staan. Laat, prima. Ja, we gaan zo meteen afronden. Dat is ideaal. Maar well, ja, het is een beetje een gek voetbalweekend. Want effectief, er is eerst nog die bekerfinale. KV Mechelen Antwerpen. En dan dezelfde dag beginnen ze al aan de playoffs. Ja, s'avonds uh, begint uh, Racing Genk tegen Curibruggen aan, aan de playoffs om half zeven. Dus dat is de eerste wedstrijd. En de tweede van die spelen. De andere tussen dus Union en uh, Antwerpen is dan op woensdag, denk ik. Dat is een beetje ja. bijzonder. Ja. Ja, de bekerfinale is uh, KV Mechelen Antwerpen. Gert Freie, wie gaat er winnen, denk je? Uh, dat zou eigenlijk Antwerpen moeten zijn. Maar goed, dat is dan ook weer de druk van de favoriet. En in een bekerfinale weet je dan nooit. Daar is het ook vaak wel de underdog die, uh, die het een keer haalt. Dus uh, nee, daar zit zeker wel spanning op. Ja. We moesten nog even hebben over wildplassen. Daar waren we ook over bezig. Een duidelijke dacht van iemand die zei dat het moet strenger worden aangepakt. En dan ja, kijk even naar de vrouwen hier bij ons. Want Chris Valentijn uit Nieuwerkerken. Jij neemt het op voor de vrouwen. Goedemorgen, Chris. Goedemorgen. Jouw mening hierover? Ja, ik vind dat een vrouw, die kan ook niet overal maar gaan plassen als ze erop denkt dat, dat ze hoog nodig moet. Dat dus wordt... mannen moeten hun blaas maar wat meer trainen. Het wordt hier tegengesproken hoor. Ja. Maar heb jij nog nooit ge wild geplast? Nee, echt nog nooit. Echt? Ik als kind wel, maar als volwassenen nee. Ik, ik wel. Liever naar. Hen. Ja, dat is dat. Ja, vrouwen kunnen dat toch ook, Chris? Ja? We moeten niet discrimineren. Ja, ik heb het ooit Ooit één keer gedaan met de hulp van, van mijn nichtje die haar de rok voor mij hield. Maar voor de rest, heb, en dat was in het midden van het bos dus. Dat maar nee, echt niet. Je het kan is niet gemakkelijk, maar het kan wel. De plastuit, is dat nog een ding? Het is nooit helemaal doorgebroken, ja. hè. Nee. nee, ik denk het nee. niet. Nee, ik denk het nee. niet. Dat het, uh, het is niet simpel om als vrouw ergens langs de kant gaan te, zitten, om gaan te gaan zitten... om maar te plassen. Ja, als wielrennende vrouw heb je ook niet die optie die we daarnet hebben gesproken. Hè? Ja, dat oh, zeker niet. Alleen ja, nee. Nee. Allee, ja iedereen is... doet wat hij wil natuurlijk, ja. maar uh, ja, het is moeilijk. zoals uh, Edith César zegt... Ik ben aan het ontbijten, kunnen we alstublieft ophouden? Ja, we moesten sorry, het erover ja, hebben, ja, Edith. Um, geniet van je ontbijt. Dankjewel, trouwens, Chris. Ja, nog even over, over het voetbal natuurlijk. Ja, die play-offs, wat gaat, wat gaat dat geven, Peter van der Bremt? Het uh, spannend. ik een keer... De allereerste keer is dat twee ploegen gewoon met evenveel punten en uh, alleen gescheiden door doelsaldo uh -huh. aan, aan de competitie beginnen. En Antwerp staat er anderhalf uh, punten achterop. Dus uh, als je mij zou vragen uh, wie gaat het halen, geen idee. Nee, echt en ik, niet. Ben, ik ben wel geneigd om te zeggen: Ja, Club Brugge, dat kan niet. Hè, want die staan acht punten achter uh, Genk en Union. Ja. Maar ik heb ook uh, gezegd: uh, Ah, Gent dat niet wint van KVO Stende en dus niet Preo Veen Nee, dat kan niet. Nee. Voilà, het is gisteren toch gebeurd. Dus uh, je weet maar nooit dat Club Brugge dat nu een geweldige boost heeft gekregen, want ze dachten eigenlijk ook wel diep van binnen. Ja, dat gaat niet gebeuren. De nee. is al gedegradeerd, Gent gaat gewoon winnen. Ook al winnen dan met 7-0 van Eupen. En dat is nu toch gebeurd. Dus die komen in met een soort nieuwe energie en een geweldige boost. Het was gisteren alsof ze kampioen geworden, maar... aan ja. de start, zonder druk. Dus gevaarlijke outsiders zal ik dan maar voorzichtigheid voorzichtigheidshalve zeggen. Het kan nog allemaal. Ja, Gert Verheijen, je hebt ook die beelden gezien in Anderlecht... waar ze dan de, de kop van Wouter van den Houten weer eisen. Begrijp je dat gevoel van die supporters... Uh, nee, eigenlijk niet. <laughs> daar, uh, ik heb er ook geen begrip voor eigenlijk, omdat dat uh, voor mij niet gelijk staat met, uh, met support. Want ik begrijp dat daar frustratie is en dat het maar da op die manier dat en is, uh, is altijd verkeerd natuurlijk. Ja. We gaan zien wat het geeft allemaal. Onvoorspelbaar en zeer spannend. Dankjewel, Peter van der Bemt van Sport. En uh, ja, Gert Vrijen, ook jij. Dankjewel. Spring nog even binnen he, om naar het ja, toilet te ja. gaan. Eet ja, ja, ja, ja. uh... af. Ja, ja, ja, ja. Tot zo, Gert. Kom op. Zo lekker zijn we Fijne ochtend. Intussen, exact half negen. Goedemorgen, door luchtvervuiling sterven er in Europa elk jaar meer dan 1200 kinderen en jongeren. De luchtkwaliteit in Europa verbetert wel, maar is nog altijd niet goed genoeg. En kinderen zijn heel gevoelig voor vervuilende stoffen in de lucht. En je kan nog tot zondag de energiepremie voor november en december aanvragen als je die nog niet automatisch hebt gekregen. Dat was 135 euro per maand voor gas en 61 euro voor elektriciteit. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Nicky van Driessen. In Gent start vandaag de heraanleg van de rotonde tussen de Port laan en de vliegtuiglaan. Dat is een belangrijk punt voor wie langs de Muiden Gent wil binnenrijden. Bedoeling is om de fietspaden veiliger te maken en fietsers zichtbaarder te maken voor het verkeer. De wegbeheerder legt een tijdelijke weg aan om de verkeershinder te beperken. De werken zouden tot 7 juli kunnen duren.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 De erfgoeddag gisteren was in onze provincie een succes. Zo'n 150 organisaties hadden activiteiten gepland rond het thema beestig. Die trokken ongeveer evenveel bezoekers als vorig jaar. Voor de gewone bezoeker is de erfgoeddag afgelopen. Voor de jongeren is het nog niet helemaal voorbij, zegt coördinator Michel van Meerhagen. Vorige week en deze week zijn er ook opnieuw de erfgoedweken. En tijdens die erfgoedweken trekken we eigenlijk in plaats van naar een b dan trekken we naar uh, scholen, en naar secundair onderwijs. Dus mensen die kinderen hebben... Die gaan misschien uh, hun kinderen nog in thuis komen en vertalen over een workshop en een archief die ze gevolgd hebben. Of even hoe een museumdirecteur die langs geweest is in hun klas. Dus dat is deze week nog op de agenda. In Doel start vandaag de renovatie van het Hooghuis. Het gebouw uit 1645 deed onder meer dienst als woning, een winkel en een café. De renovatie is bijzonder, want de voorbije 60 jaar... werd het voortbestaan van het Polterdorp Doel in Beveren bedreigd. Jarenlang was er sprake dat de haven van Antwerpen zou uitbreiden. Dan zou Doel moeten verdwijnen. Maar door een akkoord uit 2018 kan Doel nu toch blijven bestaan. Het Hooghuis is nu het eerste renovatieproject. Daarna volgen nog meer beschermingsprojecten monumenten en een vijftiental woningen. Meer uitlegfoto's en fragmenten van oude reportages... kan je vinden in de app van VRT Nieuws. En de tuinbouwschool in Melle wil nieuwe leerkrachten aantrekken... door ze lessen te laten meevolgen in de klas. Dat is beslist op de eerste jobbeurs van de school... bedoeld voor leerlingen op zoek naar een job. Maar er waren ook veel mensen aanwezig uit de dierensector... die interesse toonden om als zij in stromer les te geven. Dus kwam de directeur met volgend idee ik laat die eigenlijk snuffelen op onze school en kennis maken met onderwijs door ze een keer een halve dag of een volledige dag eigenlijk te laten meedraaien met onze huidige leerkrachten. Zodat we eigenlijk een beeld krijgen van wat houdt dat eigenlijk in om voor een klas te staan. Het weer dan het blijft vandaag wisselvallig weer, maximaal 12 graden. Hoe later op de dag, hoe droger het weer. Er staat daarbij ook een koele noordoostelijke wind. Morgen iets droger met dezelfde temperaturen ongeveer. Terwijl je in die app van Radio 2 zit, dan zie je daar ook de verkeerskaart en die kleurt rood, Beetje groen wel, maar het is niet goed hè Hjo, vertel overtellers. Goed, en uh, er zijn er nu ook nog problemen. Net binnen gelopen dat bericht uh, over een uh, gesloten Kennedylaan. Van Zelzaten naar Gent, net voor de Weba-tunnel daar. Uh, dus uh, de weg is helemaal afgesloten. Je kan beter eigenlijk al de Kennedylaan verlaten aan de turborotonde, Dus ter hoogte van de R4 aan Eurosilo. En dus zo naar Gent rijden als dat je bestemming is. Verder naar, uh, even kijken, de files naar Antwerpen inderdaad. Nog een half uur op D17 vanaf Haasdonk. 20 minuten. ...minuten zie ik vanaf Melshele... ...en dan hou je vast zeggen een uur nog vanaf Loenhout op de E19... ...en dat is ook zo vanaf Oelinchem op de E34... ...en op de E313 vanaf Herentals-West. Ja, het blijft ook heel erg druk vanmorgen op de Antwerpse ring... ...richting Gent, een half uur aanschuiven daar... ...vanaf Antwerpen-Noord tot aan Linkeroever... ...en dan naar Brussel kan ik het eigenlijk makkelijk samenvatten... ...het is hoofd. overal nog een half uur aanschuiven... ...dus op alle snelwegen, behalve op de e 411 ...daar ben je nog een kwartier langer onderweg vanaf Overijssen... De binnenring rond Brussel blijft ook druk... met 20 minuten vertraging van Woutersbrakel tot Beersel... en dan nog eens een klein half uur van Dilbeek tot Vilvoorde. En op de buitering sta je drie kwartier in de file... op het hele traject van de Eigenbrakel tot Zaventem. En dan even kijken in Brussel. Daar is het ook heel moeilijk in de wedstraat. Komt door een defect voertuig daar op de rechterrijstrook En dan naar Gent keer ik nog even terug. Daar hebben we twee files nog te melden op de E40. Naar de kust 25 minuten erbij van Erpenmeren tot Merelbeke... En op de E17 vanuit Kortrijk een kwartier van Deinze tot Zwijnaarden. Jouw goede morgen telt voor twee. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. Radio 2. An empty house. So hold my hand, I walk with you, my dear. The stars creak, I should sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some days I can't even trust myself. It's killing me to see this way. Cause though the truth may not this ship will carry on. Take to the show When we were young and full of life and full of love. Stop, days, I don't know if I am alright. Your mind is playing tricks on you, my dear. Cause though the truth may lie, this shit will carry on.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 will carry on far to safe to shore though the truth may vary this ship will carry on far to safe to shore af monsters and men van little talks Goedemorgen. Maar dan omgekeerd. Het is 20 voor negen, goedemorgen. Morgen luister je op Radio 2. En net hadden we Peter van der Bent van Sportza bij ons op bezoek. En ook aan de telefoon hadden we Gert Verheijen ook aan de leest. Goedemorgen, Gert. Goedemorgen Peter. Je bent er wel geraakt. Ja, absoluut. Ja. Maar wa, wa, wa, Wanneer ben je vertrokken thuis? Om 20 na 6. Dat is toch In absurd? Ja, dat is absurd. Ja, twee uur, dat onder de toren hier. Ja. Het is blijkbaar de op 1 na 1 drie drukste, hoe zeg je dat dan? Swat ja. Een van de drukste ochtenden. Ik vond het eigenlijk toen ik om, om, uh, om kwart na vier thuis vertrok, maar ik vond het zo belachelijk om dat te zeggen. Maar dan dacht ik: het is druk op de baan. Mm. En dat heb ik nog nooit gehad. Dus het begon eigenlijk al heel goed, vroeg, denk ik. Ja. Veel regen, maar kijk, je bent er intussen. Absoluut. Ja. Ja, ik wil met jou nog even hebben over die playoffs die hmm. zondag al beginnen. Peter van den Bem, die kan het niet voorspellen. Wat denk jij? Nee, dat is uh, waar hij het ook over had. Dat is de druk en eraan beginnen zonder druk. Wat de Club Ruggen nu kan doen, omdat die afstand relatief groot is. En dat iedereen denkt van ja, dat is, uh, dat is niet meer haalbaar. Uh, goed, dat zou ik uh, nuchter uh, zou ik ook denken van ja, nee, dat kan inderdaad niet meer. Maar inderdaad, zonder druk mogen starten, dat is anders. En dan in het geval van Genk, als je een heel seizoen op kop hebt gestaan en je wordt beetje bij beetje bijgehaald om nu evenveel, bij evenveel punten daaraan te beginnen. Uh -huh. Ja, dat is toch een ander gevoel dan zelf degene zijn die inhaalt. Hè? Dat is zo, ingehaald worden is geen leuk gevoel. Nee, als je het, zo allemaal, als je het zo allemaal bekijkt zo... Nee. Uh, je bent zelf ooit trainer geweest. Ja, krieb ja, ja, kriebelt dat niet omdat het opnieuw was de probleem? Nee, nee, nee. Omdat het nu niet echt het gelukkigste <laughs> jaar uit mijn leven was. En dat was dan achteraf gezien toch ook niet uh, helemaal iets wat bij mij, wat 100 bij mij paste. Uh -huh. Dus nee, ik ben gelukkiger uh, als niet-trainer. Ja. Dat niet, oké. Okay, maar dan toch, ik wil één naam. Wie uh, speelt er Landskampioen dit jaar? Uh, ik denk Union. Je denkt Union? Ja. Oké, okay, goed. Wat als ze niet spelen? Als ze niet landskampioen spelen? Uh, dan is het Genk of Antwerpen. Oké, okay, we zullen het allemaal zien. <laughs> uh, wat ik, nu, ik vind dat nu wel heel erg. Moet jij nu helemaal terug? Twee uur naar Merelbeek? Uh, nee, want uh, dat heeft de Peter niet verteld. Maar ik uh, stap zelfs met de Peter op een vliegtuig naar Alicante en we gaan de oh. fietsen in Spanje. Oké. Okay. Dus ik moest sowieso deze kant uit. Dus. Heerlijk, dag. Wie is de snelste van jullie twee? Uh, dat hangt een beetje van de vorm van het moment af. Ik heb nu meer gereden en meer getraind dan de Peter. Dus ik denk, en ik hoop althans dat ik beter ben. Maar er is een periode geweest dat hij beter, en vooral berg, beter bergop reed dan mij. Maar dat was dan omdat ik te weinig getraind had, of wat te dik stond. Maar, uh... Kijk eens Peter, dat ja, is mijn scherp is dit. het uh, hoela. Heb niet... We he hebben he net, we net de plek van Gert, Gert Vrij. naar boven gedaan en dat is laten zien. Dus oh. Ik kan mijn trui gewoon naar beneden laten. Gooit daar een brood naar en er komt gesneden terug. Dank <laughs> Dankjewel Gert-Freien, heel veel plezier op de fiets binnenkort. Fijne Super, ochtend. Dit is Miley Cyrus. Oh, een ochtend, jongens. Hoe zeg? Hoe <laughs> goed, goed. Ja. Built a home and watched it burn. Denk van, het regent, het is triestig, het is miserie. Morgen word je sowieso gelukkig. En vandaag ook al, want je kijkt uit naar morgenochtend. Want dan komt die Fransbouwer. Dat is jouw.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 Goedemorgen, Morgen. En Willy Boyen uit Zoutleeuwen is dolblij. Dat is een opkikker, leuk om zo de dag te beginnen. En morgen dan komt hij gewoon naar de show. Ik ben zo blij. Ja, iets? jij bent echt een heel grote fan, hè? Ja, brengt ook Sineke mee. Sieneke, ja, heeft ooit meegedaan aan het televisie Songfestival voor, uh, voor Nederland. Dus ook dat nog eens, ja. het, is, uh, het is een feest. Dat ja, wordt wel echt gezellig. Het is Echt een hele leuke man. Goedemorgen, lieve mensen van uh, luisteraar van Goedemorgenmorgen. Ja, sommigen worden zot, maar we moeten het er even verder over hebben. Plots ging het over plassen op de fiets. En Gert Verheijen vertelde dat wielrenners daar heel goed in zijn tijdens de wedstrijd. Nu, daar zijn blijkbaar regels over. Jullie waren niet mee, hè? Ik, ik, ik stel me daar heel veel vragen bij, ja? Ligt oh, dat ja. aan mij? Ik vraag me echt af, hoe kan je nu al fietsend plassen en dan nog zonder morsen, blijkbaar? En dan vooral die nee, methode? Dat, dat kan niet zonder morsen, ik geloof het niet. Hoe doet zo'n Remco Evenenpoel dat? Hoe kan die gefocust blijven? We gaan het even vragen aan Bert de Bakker, is analist bij Sportza en ook zelf wielrenner geweest. Goedemorgen, Bert. Goedemorgen. We hebben veel vragen, hè, man? Oké. Okay. Um, ja, de praktische kant, hoe gaat het precies? Uh, eerst en vooral is het wel handig dat je een beetje snelheid hebt. Dat je niet moet bijtrappen. Dus een keer dat je in positie gepositioneerd hebt, dat je je snelheid houdt en dat je kunt de plasbeweging in één keer kunt bijtrappen. Te, bij te want anders wordt het wel moeilijk om uh, dat proper achterom. te ah, ronden. Ja. Anderzijds is het ook niet onbelangrijk dat je niet te veel snelheid hebt. Want anders heeft de wind ook weer zijn impact. Ah ja. Ah, ja, je... dus <laughs> het is een kunstoptie. Als je een afdaling aan 30 per uur dat doet, ja. Ja, dan vliegt je wel het een en ander rond. Dat is oh. ook niet uh, heel handig. En als de wind van links komt, dan is oh. het logisch dat je recht van de weg zet. Maar voor alle duidelijkheid, je derde ja. been komt even uit je broekspijp gestoken dan? Nee, ik haal die langs boven uh, eruit. Oh. <laughs> Oké, okay, maar ja. ja, het is, het is praktisch en allemaal. Het is de bovenkant van de broek, niet de bovenkant van de trein, hè. zo nee, nee. hoog. Uh... <lacht> <lacht> zeg maar, Bert. Doe... Ja, oh jongens, die trip. Sorry, maar alle gekheid op een, op een stok dan toch even. Er zijn ook specifieke plaatsen waar het kan. Het mag niet overal. Maar laat ons zeggen dat daar een beetje de etiketten geldt. Hè. Dus uh, dat, ik niet dat je niet uit het reglement moet gelezen hebben om te snappen dat je dat niet uh, voor een Rij-Publiek doet. Mm -hmm. En uh, dan is het heel vaak wel onhandig, als het uh, onder van Vlaanderen is, dat er heel veel supporters zijn op een mooie lentedag. Dan is het echt vaak zoeken om het te doen. Ah, ja? En dan keuze je soms bijna niet anders dan te stoppen en af te stappen aan de fiets. Omdat je gewoon geen strook van, laat zijn zeggen, uh, 400 meter hebt, dat er geen publiek is. Okay. Dus dat is al een, een, een iets. Uh, en als, als Pluton rustig is en hij stopt voor de plassen, is het in mijn uh, ervaring wel nuttiger geweest... dat je dat eerder buitenbouwde kon doet dan binnenbouwde kon... dat je dat als je een groot weiland hebt... en dan plots iemand zijn mooi uh, opgekuiste voortuin... dat je dan dat weiland verkiest. Uh -huh. uh, maar er zijn altijd renners die, laten we zeggen... verser in het vak zijn en er minder bij stilstaan. Uh, en daar worden ook je boetes gegeven ook. Hè. Bert, hoe doen de vrouwen het dan? Ik weet niet of ik het wil weten, maar... Ik denk dat de vrouwen een afstap om eerlijk te zijn... Uh -huh. Ja. En gewoon ja. gaan zitten. Klopt het, ja. er, klopt het trouwens dat Wout van Aert een boete heeft gekregen in de Ronde van Vlaanderen met die wildplasten? Weet je dat? Ik heb, ik heb dat ook vernomen. En dat was een boete volgens mij van uh, eerder van de politie omdat dat dat een boete was van uh, de UC-mensen. Okay. Dus de UC-mensen, dat, dat is meestal de commissaris die in de juryauto zit na de koers... Uh -huh. Uh, en als je, als, je het want als je plast, kom je meestal de tond terecht. Dus zien zij dat ook wel, dat je, voor je het, al fietsend aan het plassen bent. En dat je dat in een rijpub of voor een rij mensen doet. Of in het zicht van de mensen. Dan gaan ze je daarvoor beboeten. Okay. Uh, en als je, stilstaat, je, je staat stil staat, die auto moet je altijd passeren. Dus zij hebben er meestal een goed oog op als je op een plaats stelt dat dat minder gemanierd is. Ja. Het ligt ook maar terecht dat je er een boete voor krijgt. Ik heb zelf ook nog zo'n boete gehad, gehad in de tijd. Ook gewoon dat niet altijd bij stilstaat. En ja. nu en dan heb je gewoon een keer uh, iemand nodig... die je op die manier laat weten van het past zo niet. Het past niet. Dus, uh, dat is zeker niet altijd onnuttig. Het past zo niet, zou je bijna zeggen. Berthe Bakker, sportenanalyste en ex-renner. Dankjewel voor de technische uitleg. We zijn weer volledig mee. Geniet van de dag. Dat is Goedemorgen morgen. Peter en Kim. Radio 2. En er is een jarige... Ja, ze heet Barbara Streisand. Ik mag zelf even raden hoe oud of hoe jong ze wordt. Wat denk je? Klein gokje. Barbara Streisand, uh, 70. Nee. 75. Nee. Wat zeg het dan. 81 jaar. Oh. En wat een zong. Wow. Goedemorgen. Life is a 85 jaar wordt er vandaag. Gelukkig verjaardag. De Barbara Streisand van Radio 2. Goedemorgen, Sven. Goedemorgen. Inspecteur Stryson. een compliment. Over een belangrijk ding zo meteen vertellen. Ja, hoeveel mensen er meewerken aan één kledingstuk? Bijvoorbeeld een t-shirt. Kunnen jullie dat raden? Van een van katoen tot in de winkel? Dus vanaf de plantage van de katoen tot in de winkel? Aan één. Een... Ik uh... zeg hoger of lager? Zeg, zeg uh, 67. Uh, hoger. Oh. Zeg maar. Oh, ik dacht eerder aan 20. Ja, ik dacht 5. hoger. Och, nee. veel hoger. Oei. Ik zal het straks horen. Eén kleding. Ja, veel meer dan alleen die kledingarbeiders die we vandaag herdenken. Alleen. Kijk, al dat soort verhalen zometeen bij de inspecteur vanaf 9 uur. Radio 2. Heb je zin om tussendoor te relaxen en weg te dromen? Het kan de hele dag lang met de perfecte muziek op Radio 2 Unwind.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 Bewonderde dames tot en met 14 mei in Theater Elkerlijk Antwerpen. Tickets en info via BackstageProducties.be. Samen met Radio 2. Koop bij Electro uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Nu in de nieuwe grote winkel met ruime parking aan de Brusselsystemig in Melle, biedt Looters nog meer service.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 Tien jaar geleden stort een kledingfabriek in Bangladesh. Die ramp herdenken we vandaag. Ik doe dat met een optelsom na het VT-nieuws.